Ik van Charlotte Kroon. Goedemorgen. Cultuurcentrum De Roma in Antwerpen en de VC2 Merhaba hebben de Queer Iftar die voor volgende week gepland was geannuleerd. Een Iftar is een maaltijd na zonsondergang in de Ramadan, de vaste periode van de moslims. Met die Queer Iftar wilde de organisator een veilige ruimte maken voor moslims uit de LGBTQ+ plus gemeenschap. Maar er kwamen zoveel negatieve reacties op sociale media dat de maaltijd afgelast is. Vlaams minister van het gelijke kansen Bart Zomers betreurt de beslissing. Ik vind dat heel het is eigenlijk niet aanvaardbaar dat we vandaag in 2023 moeten vaststellen dat mensen die iets willen organiseren op basis van hun seksuele oriëntatie eigenlijk dat moeten aflasten omdat ze zich ja... Onveilig voelen, voor welke reden dan ook. Eh, om om bedreigingen of omdat ze zich geïntimideerd voelen. Op Twitter laat de minister weten dat er nog gezocht wordt naar een oplossing om die Eftar toch te kunnen laten doorgaan. In ons land begint de ramadan morgen, wanneer de nieuwe maan zichtbaar wordt. Aan het distributiecentrum van de lijzen in Ninove hebben de vakbonden gisteravond actie gevoerd. Ze willen niet dat de directie 128 winkels zal overdragen aan zelfstandigen. De vakbonden probeerden werknemers in Ninoven Nino, over te overhalen om te staken. Maar daar leek de directie op voorbereid, zegt Hilde Verhelst van de Christelijke Bond. Er is wel wat volk om te werken. Het is overduidelijk dat de directie goed op de hoogte was dat we op piket gingen staan. Want die hebben heel wat jobstudenten laten komen, jobstudenten en intrimmers. En die mensen laten we natuurlijk passeren. Het andere distributiecentrum van de Leijzen in Zelik ligt al grotendeels plat. En dat heeft grote gevolgen voor de bevoorrading van de winkels mm <music> Een op de tien Vlaamse leerlingen in het middelbaar zegt ooit cannabis te hebben gebruikt. En dat is veel minder dan vroeger. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs, VAD. De daling komt wellicht door de coronamaatregelen, zegt Kathleen Peleman van het VAD. Ja, we moeten daar rekening mee houden dat de periode waarover spraken, dat er toen nog coronamaatregelen golden en dat jongeren toen minder kansen hadden om met vrienden samen te komen. En we vragen ook naar motivatie is om cannabis te gebruiken. En gezelligheid met vrienden is echt wel de belangrijkste motivatie, reden die men aangeeft om wel cannabis te gebruiken. Dus dat gaat een rol gespeeld hebben. Er zijn nu wel meer leerlingen die slaap- en kalmeermiddelen gebruiken, vooral meisjes. En in Frankrijk is er opnieuw geprotesteerd tegen de pensioenhervorming. In Parijs gebruikte de politie traangas, tientallen betogers zijn daar opgepakt. Ook in Rijssel waren er problemen. En in Nantes en Grenoble liepen duizenden manifestanten mee in fakkeltochten. President Macron zal vandaag de Fransen toespreken over de pensioenhervorming. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Beveren is een koppel zeventigers per toeval tien dagen na hun dood thuis ...gevonden, kwaad opzet is uitgesloten. En eind april opent het nooddorp in Oostakker. Oekraïnse vluchtelingen in Gent kunnen zich deze week inschrijven. Ook vandaag kan het wisselvallig weer worden met vaak regenperiodes. Het blijft met 12 graden wel aan de zachte kant. Daarbij staat ook nog steeds een krachtige Zuidwestenwind. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half zeven... ...en vind je al in de app van VRT Nieuws. Tegels, nachtsteen, parket, impermo... Het moment dat je de reclame begint mee te zingen, dan ben je al even bezig. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Charlotte van het Nieuws. Goedemorgen. slaapmedicatie voor, uh, voor jongeren... Straf, hè? Daar was ik even niet goed van. Tja, laat. dat dat iets was voor, uh, ja, voor mensen van, van 106 of zo, die niet konden slapen. Nee, jongeren ook blijkbaar. Ik denk Boem. dat ze met veel muizenissen zitten. Ah, oh hé, Het is nog ja, allemaal niet nodig. Het wordt een mooie woensdag. Goedemorgen. Jouw dag begint, goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. hey. hey, hey. Ja, ik vind het wel mooi om te zien. Als ik hier door het raam kijk bij Radio 2, dan zie ik altijd mooi weer. Het lijkt alsof, uh, uh, ja... Ja, we weet... ja, Photoshop, is waar <lacht> het Ja, we zijn Photoshop-borsteltje voor ogen gehaald. is heel mooi. Ja, goedemorgen, lieve mensen. De vroegste vraag moeten we het even over hebben. Het is woensdag. Wat eet je vroeger woensdag als je klein was, Kim? naar school gaan en daarna waarschijnlijk naar de turnkring of zo een keer een feestje van vriendinnen met pannenkoeken en zo. De turnkring? Ja. De turnkring, Met zo'n en een tutu. En... Heb je al nog geturnd? Ja. Oh, kijk. Daar schrik je van, hè, want ik ben niet zo elegant. Hè. Nee, heb ik niet. Maar vroeger nee. wel. Helemaal niet. Maar het was toch leuk die woensdag namiddag vroeger, halve dag school kon je gaan spelen en dat soort dingen. Uh, ik vroeg me af, jullie lievelingsspel toen, wat was dat, Charlotte? Uh, mijn lievelingste spel ik schommelde heel veel bij mijn grootouders in de woensdag na die dagen. Maar dat is... schommelen tot je duizelig wordt ja maar als kind sava maar als je nu als volwassene op zo'n schommel gaat zitten <laughs> zijn dan een minuut ben je toch zot ja, het loopt niet goed uit. Ja, dus... dat gevoel toch altijd. Ja, word jij daar misselijk van? van zeker, Oei, zeker, mevrouw. Weet je nog vaak op de schommel. Abba, tegenwoordig moet dat weer met mijn zoon. Ja. Dat maar uh, dat zal me niet erg. Hè. Deel even jouw lievelingsspel. kan een schommel zijn, maar ook iets anders zijn. In de app van Radio 2. Laat je hersenen kraken zien. Ja, Ja, het is 9 over 6. Ja, waar speelde jij mee vroeger? Zo op woensdagmiddag De doosste dingen waarschijnlijk Ja, Kim van Onsen, dat wil je echt Ja, je wil dat wel weten Ik ga het zo meteen vertellen, over drie minuten Radio 2 Goedemorgen, morgen Peter en Kim Zoals Francis zegt uit Werbik, maak er een... morgen. De woensdag begint... Uh, zelfs een gezellige goedemorgen, morgen van Francis. We gaan dat doen, jongen. Hopelijk van jij hetzelfde. Zou Niels de stadsbader onderweg zijn... en aan het dansen zijn in zijn auto? Zeker weten. Zou hij niet altijd zo'n beetje aan het dansen, Niels? Die dans door het leven, dat is waar. Ja, toch. Het leven soms ook door hem. Maar we gaan het straks allemaal ontdekken. Het is vandaag 22 maart, de dag dat je hoort op Radio 2... dat er minder cannabis gerookt wordt en meer slaapmiddelen gebruikt wordt door jongeren. Dat van die slaapmiddelen vond ik indrukwekkend. Ja, Op, zo is dat echt. En vooral meisjes, blijkbaar. Slaap- en kalmeermiddelen. Allee, al die zorgen ja. om dan toch maar te kunnen slapen. Ja. Nu, het is wel een onderzoek dat dateert um, uit de coronaperiode. Dus daar zou het misschien ook al mee kunnen ja, maken. Ja, natuurlijk. Ah, toen allemaal misschien een beetje meer down waren. Of minder sociaal contact, uh, minder school. Hopelijk een beetje beter intussen. Grijze dag, met een beetje regen later op de dag. Maar we hebben nog altijd enorm hard voor West-Vlaanderen. Morgen nog meer. Dan zitten we live in Kortemaart op de markt, ja. Aan het Brouwersplein met koffiekoeken. Koffie, de hele show en Niels en Wils live. En hopelijk een beetje goed weer. Maar de weerkaarten zien er niet zo goed. En we hadden vandaag al de vroegste vraag van de dag. Het is vandaag woensdag, ja. of school. En je kon in de namiddag gaan spelen. En, uh, wat was jouw lievelingsspel? Hebben wij gevraagd. Wat deden jullie? En we hebben uh, iemand aan de leider. Renilde, wat deed jij? Ja, Kim. Goh, uh, ik ben natuurlijk al een beetje ouder in die zin. Uh, toen wij jong waren, we speelden buiten. Hm? Wij gingen ravotten, de buren hadden boomgaarden... Wij gingen tussen de paarden naar de koeien. Enfin, ik zal niet zeggen dat we daar tussen gingen zitten, maar wij waren huh? altijd buiten. Wij waren in de winter op de grachten aan het glijden. Tussen de buren hun huid oh. en een gracht. Hè? Mm. En ja, we waren altijd aan het trappen. Dat is zo leuk. Ja, dan er bestonden ons... nog geen, uh, geen computers en gsm's en, en nee, dat was toch veel leuker, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, als je daarna gaat, we hebben een heel onbezorgde jeugd gehad. Nou, toen, was we... thuis... toen was het tenminste nog we... ijs in de winter ook. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En, en serieus lang, hè? Want dan begon dat in september-oktober ook te volgende. Hm. Dikke winterjassen aan. Wij kregen met kregen wij handschoenen. En een muts en een sjaal. En dat was het. Voor de rest hadden wij... Ik zal maar zeggen, we waren met twaalf en we hadden eigenlijk niet veel. We kregen wel lekker snoep, lekker kleding. We hadden alles thuis, want mijn mm -hmm. vader had... We hadden boomgaard, we hadden alle soorten appelen, pruimen, we hadden aardbeien, we hadden alles zelfs. Witloof kweekte die op de zolder. Och man, Witloof de... op de zolder, kijk Ja, ja, ja. Wat een ja, feestje, Renilde, die... wat een feestje. Heerlijk ja, ja. onbezorgde tijden. Een onbezorgde tijd, ja. echt waar. Als je daaraan terugdenkt, dat is echt nostalgie. Ja, maar hey Renilde, ook vandaag wordt een mooie woensdag. Kijk naar buiten, het ziet er misschien een beetje grijs ja, uit. Ja, ja, ja. Maar wij gaan zorgen voor het de venster. Ja, heel zeker. Tuurlijk wel. Geniet ervan, ja. Renilde. Fijne ochtend. Gaan we doen.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 zijn ook, die binnenkomen. Onder andere in Tilt. Prachtige vlag. Maar blijf ze fotograferen. Blijf ze delen in de app van Radio 2. De mooie vlaggen Zeg, op de voorpagina's van de kranten online ook. Containers met voedsel en dingen worden weggegooid. Naar aanleiding van de stakingen bij de lijzen. Wat gebeurt daar precies mee? Je wil het weten of je wil het hebben over een minuutje. Mm, Stadspark. Mijn volle rododendrons. Ik krijg het zo warm van uw schaduwrijke bomen met die lange dikke stammen. Ik wil u uitkammen. En elk stukje afval dat ik vind, raap ik op. Ah ja, geef je lievelingsplek wat liefde. Ruim ze op tijdens de lenteschoonmaak. Schrijf je in op mooimakers.be. Mooimakers.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 Ja, blijft natuurlijk in het nieuws de staking bij de lijzen, blijft duren. Intussen zie je foto's van afvalcontainer vol met eten. Charlotte van het nieuws, wat is er aan het gebeuren? De lijzen zijn nog altijd dicht, na dat nieuws van twee weken geleden nog eventjes mm. teruggaan. 128 winkels die zullen zelfstandig worden. Uh, en heel veel uh, mensen van de lijzen die daar werken, die zijn daartegen. Die vrezen dat ze slechtere loonvoorwaarden zullen hebben als ze kunnen blijven werken. Mm. Nu, er staan foto's in het laatste nieuws, nogal hallucinant eigenlijk. In het uh, distributiecentrum van Zellik is daar ja, echt verse voeding, die lijkt verloren te gaan. Alles staat daar samen. Um, die worden naar vracht, met vrachtwagens naar de lijzenwinkels gebracht, uh, ja. Al die voedingswaren. Vrachtwagenchauffeurs weten niet of de winkel open of dicht zal zijn. Waar ze gaan leveren, dan moeten ze terugkeren naar het depot en dan blijft het staan. Ja man, wat doen jullie met de overschot? Wij hebben uh, Too Good To Go dat is een organisatie die dan uh, ja, overschotten, maar dingen die nog wel binnen de houdbaarheidsdatum zijn, uh, aan een zeer lage prijs verkoopt. Dat is met een app, hè? Ja, ja dat werkt echt supergoed. Uh, ik heb bijvoorbeeld onlangs ook nog eens een, een school gecontacteerd, of die s'avonds niet de overschotten willen uh, van bijvoorbeeld de bakkerij, om de dag daarna boterhammen te smeren voor kindjes die geen, ja, dat. Um, die geen broodto's, gevulde broodtoos bij hebben. Uh -huh. Dus ik denk dat de meeste handelaars daar wel mee bezig zijn. Van hoe kunnen we dat op zo nuttig mogelijk verwerken? Maar er blijft natuurlijk altijd nog wel een klein deel over ja. dat weggesmeten wordt. Ooit gezien, varkensvoer, maken ze er ook van? een biobrandstof, blijkbaar. Is de lijst ook mee bezig. En ook naar voedselbanken brengen. Ja. Biobrand, dan kan je gewoon... Uh, van wat kun je dan biobrandstof maken? Zo van groenten. Zo gourmet die over tijd is. Kun je daar al biobrand van denk ik niet. Dat denk ik niet. Het ruft een beetje natuurlijk. Ja, dan, dan is er een verhaal. is wel is heel mooi. Het is mooi en triest tegelijk. Dit wil je even horen. Het is in Moosleden in West-Vlaanderen. Het gaat over de hond Jenny. Jenny is 9 jaar, die heeft kanker en haar baasje Melody. Die heeft nu een bucketlist gemaakt om haar hond nog een, to, ja, een paar mooie maanden te bezorgen. In februari bleek Jenny lymfeklierkanker te hebben en ze krijgt nu een chemokuur van 19 weken om haar leven nog een beetje te verlengen. Die chemokuur kost 6000 euro. Oh, oh. niet weinig. En, en wat, wat staat er dan allemaal op de bucketlist? Een ritje met de cabrio, een oh. motogje, kamperen in de Ardennen. Oh. Maar er zijn al twee dingen afgestipt, afgestreept van die bucketlist. Jenny heeft al een eigen Instagram-account. En ze heeft ook al een puppuccino gedronken. Oh my. Een puppuccino so. voor honden. Een puppuccino. Een puppuccino. En, en wat zit er dan in een puppuccino? Dat weet ik niet. Ja, want dat is normaal gezien koffie met, uh, ja, met schuim. Dan staat het, het hondje stijf van de cafeïne misschien. <laughs> de bedoeling natuurlijk. Nee, maar een bucketlist voor je bijna ja, overleden dier... Dat, Voor straf. sommige mensen is een, is een hond als een kind. Hè? Ja, dat is duidelijk. Ja. Ah, ik vind het wel straf. Ja, de vraag is, vindt die hond dat leuk? Ik kan me voorstellen, een, een boottochtje, zo, dat, dat wiebelt allemaal. Vindt die hond dat wel plezant allemaal? Melody zal het ook heel leuk vinden, natuurlijk, een ja. botochtje. Het gaat om tijd samen natuurlijk. Heel mooi verhaal. Ik heb een puppuccino receptje gevonden. Yoghurt, pompoenpuree, havervlokken en kaneel. Ik weet het niet. Ja, uh, niet vanmorgen dan. Nee. Maar goed, ja, kijk als de hond het lust, allemaal prima hoor. Mooie verhalen op zo'n woensdagochtend. 23 over 6. Twee trouwe honden zie je. Soul Sister, the way to your heart. Goedemorgen. You're not If you ever wanna fall om te horen hoe Kian Kro bijna jankt, omdat hij zo aan het wachten is. Ja, blijven wachten. Mieke Verbrugge uit Wargen, die is aan het luisteren. Goedemorgen, morgen wat een mooie uitzending. Groetjes uit Waardeghem. Dat is tof. Die van West-Vlaanderen zijn goed bezig. Toffe mensen. Dus, wij zitten daar morgen trouwens. Uh, het is bijna half zeven en jullie zijn nog niet over eten begonnen. Echt waar. Applaus. Oei. Ik vind het geweldig. Het is nu het, Nee. Het We zijn toch. slecht bezig. Nee, nee top. Ah nee, want, want ja, de mensen moeten toch weten dat wij heel benieuwd zijn naar de streken. Het is tijd. Even naar de nieuws. Half zeven exact. Via de nieuws, Charlotte Goedemorgen. In cultuurcentrum De Roma in Antwerpen is een queer iftar van volgende week geannuleerd. Die maaltijd in de vastenperiode van de moslims was georganiseerd voor moslims uit de LGBTQ plus gemeenschap. Maar er kwamen zoveel negatieve reacties op sociale media dat die maaltijd afgelast is omdat die niet veilig zou kunnen verlopen. En 1 op de 10 Vlaamse leerlingen in het middelbaar... zegt ooit cannabis te hebben gebruikt. Dat is minder dan vroeger, maar er zijn nu wel meer leerlingen... die slaap- en kalmeermiddelen gebruiken, vooral meisjes. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. In Beveren is een koppel zeventigers... pas een tiental dagen na hun dood toevallig gevonden in hun appartement. Hun auto stond in de weg van wegenwerken. Daarop werd de politie gecontacteerd. En buren melden dan dat het licht bij het koppel al dagenlang brandde... Zo werden de lichamen dus ontdekt. Het gaat om een natuurlijke dood. Burgemeester Mark van der Vijver hoopt zo'n verhaal in de toekomst te kunnen vermijden. Het waren dus mensen die dus uh, niet beschikten over rechtstreeks of directe familie. Ik denk dat we toch eens moeten kijken op welke manier, ook eventueel via vrijwilligers. En wij toch wel dat soort mensen kunnen opsporen en eventueel toch eens toch ze kunnen volgen. Ondersteuning kunnen geven. Ja, ik denk dat dat het gansatristig verhaal toch wel een les is die we een beetje moeten trekken. Oekraïnse vluchtelingen in Gent krijgen nog tot eind deze week de tijd om zich in te schrijven voor het nieuwe nooddorp dat opent eind april, begin mei in Oostakker. 150 mensen kunnen er al terecht, tegen het einde van het jaar 600. In Gent verblijven zo'n 1200 Oekraïnse vluchtelingen, vooral bij gastgezinnen. En gisteren was er een grote infosessie voor gastouders en voor de vluchtelingen. Er is een hele uiteenzetting gekomen in de beide talen. Over de wooncontainers, hoe die aan elkaar zitten. Dat er van één, twee en drie slaapkamers zijn. Welke personen aanwezig zijn op de site. Het openbaar vervoer in de buurt. Nieuwe Nooddorp wordt het derde in Vlaanderen na Antwerpen en Mechelen. De Vlaamse regering voorziet er 8 miljoen euro voor. Aan het distributiecentrum van de Leijzen in Ninove hebben de Christelijke en Socialistische Vakbonden gisteravond actie gevoerd. Ze zijn er niet mee eens dat de directie 128 winkels wil overdragen... aan zelfstandige uitbaters. De vakbonden probeerden werknemers in Ninove te overhalen om te staken... maar daar leek de directie op voorbereid, zegt Hilde Verhelst van de Christelijke Vakbond. Er is wel wat volk om te werken... Het is overduidelijk dat de directie goed op de hoogte was dat we op het piket gingen staan. Want die hebben heel wat jobstudenten laten komen, jobstudenten en interimers, En die mensen laten we natuurlijk passeren. Het andere distributiecentrum van de Leijzen in Zelk ligt al grotendeels plat... en dat heeft grote gevolgen voor de bevoorrading van de winkels. En in het kanaal gent zijn voor het eerst in Europa... twee speciale Aziatische visjes gevangen. Twee Chimofuri-grondels. Ze zijn hier waarschijnlijk terechtgekomen in het ballastwater van schepen... en hebben zo dus de tocht bij ons overleefd. In Belgische rivieren en kanalen zijn een dertigtal van de 75 vissoorten niet inheems. Het instituut wil in mei kijken of er nog exemplaren van de Soort rondzwemmen in het kanaal of niet. In de app van 14 Nieuws kan je foto's vinden. Vandaag in Oost-Vlaanderen staat er wisselvalligheid op het menu. Met intense periodes van regen. We starten wel nog droog deze ochtend. Overdag halen we een zachte 12 graden. Maar wel met een krachtige Zuidwestenwind erbij. En ja, er wordt dus veel regen voorspeld vandaag door de weercomputers. Mona, de problemen op dit moment? Goedemorgen. Richting Antwerpen schuif je al een kwartier aan op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpsring naar Gent gaat het nu 10 minuten trager van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-Tunnel. Goeiemorgen, goedemorgen. Het makkelijk. Je er iets, rijd er meer rond en wanneer je er bent, zet je simpelweg de, de step op de stoep. step op de stoep is de belangrijkste oorzaak van mobiliteitsproblemen voor 83% van de blinde en slechtziende personen. Help hem en parkeer je step niet zomaar op de stoep. Samen naar meer zelfstandigheid. De Braille Liga. Een andere kijk op het leven. Meer info? BrailleMobility.be Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Ik wil ik wel share. Ben je fan van share? Ja. Stinkt goed, goed hè. Dat ze nog gaan zingen. Een <laughs> hart voor West-Vlaanderen. We hebben altijd een enorm hart voor West-Vlaanderen. Morgen nog meer dan zitten we live in Korte Marte aan het Brouwersplein. Met koffiekoeken, koffie, de hele show. Niels en Wils live... En hebben jullie de Goedemorgen-vlag al gezien in jullie gemeente? Want dat ja. zou kunnen als je toch in West-Vlaanderen uh, woont. Neem dan een foto, deel hem in de Radio 2-app. En wie weet, win je nog een weekendje weg buiten West-Vlaanderen. Goedemorgen, dag Lauretta de Grote uit Westende. Goedemorgen, dag Peter. Dag Kim. Goedemorgen. Hey, en die Charlotte die was, hier, die was hier ook al over eten bezig. Plots gebeurde het weer, waren ze over eten bezig. En dat was jij? Jij hebt nog een, een goede favoriet? Deel maar even, Lauretta. Ja, uh, in West-Vlaanderen is dat een streekgerecht. En dat is een stute met een aan de schelle van de zeugen, met smol <lacht> en een krakeling. Dat oh. kennen ze niet, hè? Wacht, ik ga dat proberen te vertalen. Dat ja. is een boterham met op. varkensvlees, met smout op. En wat was de laatste? Krakeling krakeling dat is zo in heel smout. ik denk heel hard gebakken uh, vetstukjes koentjes, of spekstukjes koentjes. is dat koentjes, zeggen ze in Brugge ook ja heb dat opgezocht op internet. nee nee nee hey zijn inbeeldjes <oinklacht> zeggen ze. <coughs> koentjes die kleine ah, ja, knapperige okay. dingetjes ja koentjes. Ja. ja koentjes ik heb uh, ja. vroeger heel vaak aan de zee op vakantie geweest. Dus ik, ik, ah. ik spreek het wel een beetje. Ja. Uh, ah, en ja. zeker als het op eten aankomt. Dat ken ik het beter. <lacht> de taal van de liefde en het eten kennen ze. Zeg maar, krakelingen, effectief, zo kaantje saus. Ik weet niet of dat nog bestaat. Was, ah, dat is echt saus. Met van die kleine stukjes gebakken spek in. Met een beetje azijn en dat soort dingen. Allee, ver al Een Cholesterolbom. Ja, dat wel. Wat daar de krakeling maar spek? Nee, dat is de bovenlaag van de smoot dat ze maaltje. Oké, okay, sorry. sorry, dat was, Ik was even aan het dwalen, Loretta. Het kan gebeuren natuurlijk. Ja, ja ik dacht ik al. Ik heb er wel mee gegeten, denk ik. Maar dat, en dat is goed. Zo, De groeten daar in Westende. Geniet van de zee. En nog een heel fijne ochtend bij ons. hè? Ja, oké. Okay. Dag Loretta. Dag. Zeg, vanmorgen gaan we met jou trouwens op zoek naar de vooroordelen tegenover West-Vlamingen. Onze Margot van de regio die heeft het gevraagd aan de andere kant van Vlaanderen in Leuven, in Vlaams-Brabant. Kijk en luister even mee wat ze vonden van West-Vlamingen. Goed luisteren. Ik denk dat ze harde werkers zijn. Ja. dat is zoiets dat altijd gezegd wordt van west vlamingen dus ik denk dat dat wel, zo, dat dat wel klopt gezellige mensen het rare taaltje eigenlijk voor te beginnen en uh, uh, de gereserveerdheid uh, de accent ja gewoon uh, ik ben een vreemdeling dan, ik begrijp ze nu uh, meer en meer ah. beter heel sociaal ja dat en iedereen kent elkaar dat is ja. echt wel een feit ja. okay. heel West-Vlaanderen is gewoon allemaal connected een groep samen ja ja, dat is één, één provincie, dat klopt wel. Hè. En waarom vinden ze, of vinden we dat ze hard werken en waarom vinden we ze een beetje verlegen? De uitleg hoor je rond tien over zeven. Harde werkers sowieso, hè. Dit is Jevgeny. En lach eens. Ah, als ze lacht, dan gebeurt dit, hoor. <tie> Welkom bij de show, goedemorgen. Zij geen boodschap aan, zij wil alle dagen zon En als het moet eens een orkaan Maar net als hen blijf ik proberen Elke dag een flauwe mocht Plots is daar dan toch die glimlach En dan klaart alles, dan klaart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 Dat voor haar komt Ik pak hem vast vandaag, het mag op een woensdag. Red waren we bezig over vooroordelen van, uh, tegenover West-Vlamingen. Onder andere het uh, vreemde taaltje. Zeiden dus ze in Leuven en Bruno Vervaken en Blankenbergen zegt, Ja, ja, raar taaltje. Denken jullie wel eens dat jullie ook allemaal een raar taaltje hebben? Maar ik vind dat hij gelijk heeft. Wat, wat is vreemd? Wat is de standaard? Mm -hmm. Elk dialect klinkt vreemd in een. Andere mensen, dialect, zijn oren. Dat is logisch. Hij zijn een filosoof hè van ons. Oh, dat. dat is. Weet je wat ik een beetje raar vind? De reclame. Nee. Er is wel een heel bijzondere ja. reclame. Het gaat echt waar, even luisteren. Ik wil u uitkammen. Ja, dat, die, die, dat is raar. De dikke stammen. Ik krijg het zo warm van uw schaduwrijke bomen met die lange dikke stammen. Bon, uh, als je daar moet mee aan de slag gaan, huh? vind ik het allemaal speciaal. Maar goed, we moeten naar Margot van de Regio. Goedemorgen Margot van de Regio. Hallo, goedemorgen. Ja, je bent altijd bezig natuurlijk met die prachtige, die goede molenstraten. In welke molenstraat ja. zit je vandaag? Eh, wel, ik ben onderweg naar die in Volzeele in Galmaar. Dat is de derde, nee, de vierde ondertussen al dat ik van mijn lijstje van de 265 molenstraten uh, kan schrappen. En ik heb dat berichtje gekregen van uh, luisteraar Evi. Een paar jaar geleden hebben ze daar aan haar de en hebben ze haar huis gecast voor een film Want haar huis zag er eigenlijk uit als de ideale plek voor een uh, rendezvousclub. club oh. Voor welke film oh. dat dat was Of, en of Evie uh, blij was dat haar huis eruit zag als een uh, rendezvoushotelletje. Uh, dat hoor je allemaal uh, straks rond uh, 20 voor 9 En je weet het, hè, als je zelf in een modestraat woont En je hebt een goed verhaal, laat mij weten Want het is echt mijn levenswerk geworden om die allemaal te bezoeken Een film met een ja. rendezvoushuisje huisje bij Oké okay. Jawel en dat is gewoon in een molenstraat. Wat is wel binnen gebeurd dan? Nee, nee, haar gevel zag eruit als de ideale... Alleen haar gevel. Alleen haar gevel. Binnen is er niks We gebeurt. zijn benieuwd. puur het uiterlijk. En dat in een molenstraat. Margot? Ja? Kijk eens achter je. Mm -hmm. <lacht> Dit is zo'n mooi liedje. Dit is Steven Sanchez. Tot straks, hè, Margot. Jo. Die wordt daar soms wakker van, denk ik. Maar nee. Boys, Always on my mind. Het is 7 voor 7. Goedemorgen. Ik kom nog een berichtje binnen over de West-Vlamingen. Het is niet van ons. Het is van een luisteraar die zegt van... Ja, super lieve mensen die West-Vlamingen. Maar een beetje vrekkig. Ik dat kijk ik even het naar Charlotte. Ja, Charlotte. Frekkig? Nee. nee. Zuinig. Zuinig ook niet. Nee, dat is zo'n cliché. Maar ik heb zoiets van... Als je als West-Vlaming kookt voor twee... Dan is er eten voor vier. <lacht> Dat klinkt, klinkt heel goed. Ja, je werd even kwaad, merk ik. Ja. Nou, dat mag. Dat mag. Ja, wat geweldig deugd kan doen, lieve mensen, nu toch op woensdag zit. Je de vraag stellen wat je zou zeggen tegen je jongere ik. Ik heb dat gedaan bij Prinses Delphine. Die was vorige week hier nog. En ik heb een lange interview mee opgenomen. Kan je nog kijken op VRT Max over haar mentale problemen vroeger. Ze heeft onder andere zware anorexia gehad. En ik vroeg haar, stel dat je je eigen 15-jarige ik opnieuw zou tegenkomen, wat zou je haar vertellen? En ze zei dit but you did suffer from an eating disorder like for six years yeah yeah it got worse and worse uh, 15 was the worst probably what happened at at 15 then? yeah i mean i nearly died my organs were going to fail and so um they wanted to put me in hospital the doctor mm -hmm. said you have to go to hospital and my psychologist said uh stop Don't put her in hospital because she's just going to be pumped up artificially and mentally she will not get better and she really trusted my willpower. That's another thing I want to say about anorexics. Mm -hmm. They are very strong willpower people. I mean, you have to have a very strong willpower to, to stop eating. Onwaarschijnlijk wat ze daar gedaan heeft. En ze zei ook nog van, weet je, tegen mijn 15-jarige zelf zou ik willen zeggen, neem het leven... En geniet ervan wat ze daar helemaal niet gedaan heeft. Maar het maffe is dat ze het enige waar ze nog controle over konden houden, was het eten. En dan schiet je in zo'n anorexia. Vreselijk allemaal. Zou jij tegen je 15 jarige dat je die zou tegenkomen, Kim? Wat zou je zeggen? Geniet ook echt, omdat het uh, ja, eigenlijk een onbezorgde tijd zou moeten zijn. En dat was eigenlijk ook wel zo uh, bij mij. Ik, ik vond dat heel fijn. Ik, heb, ik, heb, ik had veel vrienden. Ja, ik besefte dat eigenlijk ergens zo wel, van beter ja. dan dit uh, wordt het niet veel. Maar ja, dat, elke situatie is anders en uh, het is ook wel een tijd waarin dat je heel onzeker bent. En, en mm. ik denk dat vooral dat is dat bij jonge uh, meisjes en jongens parten speelt, dat dat allemaal niet nodig is. Maar het is moeilijk om, om dat aan een 15-jarige wijs te maken. Hè. Ja, je kan het hele interview zien op VRT Max. Klik daar even op de neus van Delphine, zo eenvoudig is het. Sky full of stars. Go play. Altijd goed om wakker te worden. Het is de woensdag van Radio 2. Je weet dat programma ook alweer? Goeiemorgen, morgen. I'm going to give you my heart, 'cause you're a sky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 ...hoe goed de coach van de Greatest Dancer van Vlaanderen zelf kan dansen... ...en wel, hij mag het komen uitleggen. Straks Niels de Stadbader aan het ontbijt zien. Goedemorgen. Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2. De 7 uur, belangrijkste VRT-nieuws, Charlotte Kroon. Goedemorgen. Al maar minder jongeren tussen 12 en 18 roken, drinken alcohol of gebruiken cannabis. En de aanslagen in Zaventem en Brussel van 7 jaar geleden worden herdacht vandaag. 1 op de 10 Vlaamse leerlingen in het middelbaar zegt ooit cannabis te hebben gebruikt, maar het is veel minder dan vroeger. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging door het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs VAD. Ook het gebruik van tabak en alcohol vermindert. De daling komt wellicht door de coronamaatregelen van de afgelopen jaren. Volgens het VAD gebruiken leerlingen ook niet meer andere drugs, zegt Kathleen Peelman. Dus andere illegale drugs hè, dan denken we aan ecstasy en cocaïne worden bijna niet gebruikt in het middelbaar. En dat daalt ook globaal gezien nog verder. We zien ook zeker geen sterk gebruik van lachgas. Want dat hebben we nu ook gevraagd. Slechts 4 van de jongeren heeft ooit lachgas gebruikt. Daar is zeker ook geen verschuiving naartoe. Er zijn nu wel meer leerlingen die slaap- en kalmeermiddelen gebruiken, vooral meisjes. Cultuurcentrum de Roma in Antwerpen en de VZW Merhaba hebben de Queer Iftar die voor volgende week gepland was geannuleerd. En iftar is een maaltijd na zonsondergang in de Ramadan. Dat is de vastenperiode van de moslims. En met die queer iftar wilde de organisatie een veilige ruimte maken voor moslims uit de LGBTQ gemeenschap. Er kwamen zoveel negatieve reacties op sociale media dat de maaltijd afgelast is. En Vlaams minister van Gelijke Kansen, Bart Zomers, betreurt dat. Ik vind dat heel intrist en eigenlijk niet aanvaardbaar dat we vandaag in 2023 moeten vaststellen dat mensen die iets willen organiseren op basis van hun seksuele oriëntatie eigenlijk moeten af. ...omdat ze zich ja, onveilig voelen, voor welke reden dan ook... van eh, bedreigingen of omdat ze zich geïntimideerd voelen. In ons land begint de ramadan morgen... ...wanneer de nieuwe maan zichtbaar wordt. Aan het distributiecentrum van de Leijse in Ninove... ...hebben de vakbonden gisteravond actie gevoerd. Ze willen niet dat de directie 128 winkels zal overdragen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 het andere distributiecentrum van de Leijze in Zelik lag sinds maandag plat, maar gisteravond zijn ze daar weer aan het werk gegaan. Het is vandaag zeven jaar geleden dat de terroristische aanslagen werden gepleegd op de luchthaven van Zaventem en ook in het metrostation Maalbeek in Brussel. Straks zijn er op beide plaatsen herdenkingsplechtigheden. Nico Cardone, je bent op de luchthaven en volgt het voor ons. Hè? Wel, op het eerste zicht lijkt het hier een dag zoals elke andere, maar als je een beetje beter oplet, dan zie je nu al één bloemenkrans liggen aan een een herdenkingsplaat, een beetje in de hoek van de vertrekhal. En op grote schermen, waar je normaal reclame ziet voor tropische bestemmingen, zie je vandaag een sobere herdenkingsboodschap. Ik heb ondertussen ook al met wat reizigers gesproken en sommigen hadden er helemaal niet bij stilgestaan toen ze vandaag naar hier kwamen. Oh, er oh, hebben we niet ongedacht. gedacht. We hebben echt niet bij stilgestaan. Echt niet, nee. Voor anderen is het wel een beetje met een dubbel gevoel dat ze vandaag vertrekken. En ook voor het personeel is het een moeilijke dag. Al zorgt bijvoorbeeld Brussels Airlines ervoor dat niemand moet werken die er ook aanwezig was op de dag van de aanslagen. Dank je wel, Nico. Vorig jaar zijn er aan de buitengrenzen van de EU bijna een kwart miljoen illegale terugdrijvingen van migranten en vluchtelingen gebeurd. Dat zegt 1111. Bij zulke pushbacks worden mensen zonder onderscheid de grens overgezet, zonder dat ze de kans krijgen om bescherming te vragen. Vaak wordt daar ook veel geweld bij gebruikt en soms vallen er doden. Maar Europa is niet hard genoeg, zegt Els Hertogen van 11. Blijkt dat je heel straffeloos die pushbacks kan doen, als zelfs een land als Hongarije eigenlijk met trots en met fierheid kan communiceren dat zij er 160.000 gedaan hebben in 2022. Dus ja, op dit moment is het voor ons vooral een gebrek en politieke wil. Het is zelfs een illegaal wanbeleid vanuit Europa, wat ervoor zorgt dat er onvoldoende hard wordt opgetreden. En dit is wat wij vragen dat er toch een hardere straf vanuit Europa wordt opgelegd. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel in Beveren is een koppel 70ers tien dagen na hun dood thuis gevonden per toeval. omdat hun auto in de weg stond van wegenwerken. En Sint-Niklaas wordt gaststad van de Open Monumentendag. vindt plaats op 10 september. Afwisselende droge periode en intense regen vandaag in Oost-Vlaanderen. Het is wisselvalligheid troef. Er waait ook een krachtige zuidwestenwind. Wel zachte maxima van zo'n 12 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half acht en vind je in de app van VRT Nieuws. 4 over 7, Mona van het verkeer. Waar staan de files vanmorgen? Naar Antwerpen, daar staat nu een file van 20 minuten. Op de E313 vanaf Herentals West. Ook op de Antwerpse ring naar Gent gaat het 10 minuten trager. Van Berchem tot de Kennedy Tunnel. En wie naar Brussel wil, die schuift 10 minuten aan vanaf het parkeerterrein in Peuty En ook op de E314 tussen Aarschot en Holsbeek. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Jouw goeiemorgen telt voor twee. And Kim Radio 2. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever. Smoking lightning Heavy metal thunder Racing with the wind for adventure And whatever comes away Yeah, nothing's gonna make it happen Take the world and loving embrace Fire all of your guns at once and explode into space Kom maar, cornflakes, kom er maar bij. Born to be wild. Wim van der Staai het herselt, vat het perfect samen. Geweldig nummer voor bij het ontbijt. En bij de lunch? Ja, ook. Stand. En bij de Ja. ja. <laughs> boterhammetje, kaas, cornflakes, beetje mosterd ertussen. En dit. En dan dit het, maar het was fantastisch. Steppenwolf en Born to Be Wild. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Vandaag 20 maart, 22 maart, sorry. De dag dat je hoort op Radio 2 dat jongeren minder alcohol en cannabis pakken, maar meer slaapmiddelen. En ik was bijna kwijt. Het is inderdaad zeven jaar geleden die bommen in Zaventem. En in het uh, ja, metrostation van Maalbeek. Grijze dag dan ook met een beetje regen, maar we hebben altijd een groot hart voor West-Vlaanderen. Morgen nog meer, live in Korte Markt, op de markt, aan het Brouwersplein, met koffiekoeken, koffie, de hele show en Niels en Wheels live. Nu, we waren daarnet ook bezig over eh, vooroordelen tegenover West-Vlamingen. Een beetje zuinig, had iemand laten vallen. Harde werkers en we vinden ze ook een beetje verlegen. Waar komt dat vandaan? Walter Wijns is socioloog, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je weet het allemaal. West-Vlamingen zouden verlegen zijn, binnen Fritter zelfs. Waar komt dat vandaan, Walter? Ja, dat is niet zo in 1, 2, 3 te zeggen. Maar het is in ieder geval wel iets dat aan hun zelfbeeld beantwoordt. Uh -huh. uh, als je kijkt naar de, de website van West-Vlaanderen, dan zie je dat de West-Vlamingen zichzelf krijgt zuchtig koppig en ondernemend noemen... en ze menen dat dat terug te brengen valt... naar, hou je vast, de Menapiers en de Morinen. Stel je voor. Okay. Dus dan betekent dat uh, dat ze al... 2000 jaar koppig en ondernemend zouden zijn. Dat lijkt mij een klein beetje overdrijven... maar het is wel zeker zo dat... Uh, West-Vlaanderen die overigens een zeer uh, gemengde uh, provincie is hè, want je hebt daar natuurlijk de kust uh, met heel specifieke ja, internationaal uitstralende steden zoals Oostende wat, uh, en nu Knokke uh, waar de internationale jetset uh, op afkomt ja. en dan heb je daar het, het hinterland wat helemaal anders is en dan heb je daar die rijke middeleeuwse steden dus dat is nogal een geschiedenis wat misschien typisch is uh, dat is dat die rijke geschiedenis die stedelijke geschiedenis een terugval gekend heeft Hey, mijn Brugge bijvoorbeeld, uh, in de 19e eeuw werd dat Brugge La Morte genoemd. Ja. Uh, dus, uh, uh, en dan heb je natuurlijk ja, die, die, die, uh, uh, die, die Eerste Wereldoorlog, waar dan een deel van die provincie aan Vlarde werd geschoten. Je zou voor minder uh, ja, je, je kop in kas houden en, uh, en proberen stug uh, voor te werken. Die maar dat zijn natuurlijk allemaal, ja, laten we maar zeggen, uh, hapsnap, uh, uh, verklaringen. Maar, maar belangrijk is wel het zelfbeeld van die West-Vlaming. Mm -hmm. uh, dat uh, geven ze natuurlijk van generatie op generatie door. Ja. Wij zijn koppig en wij zijn ondernemend. Ja. Walter, maar er is ook nog het cliché van die heel hardwerkende West-Vlaming. Hoe zit dat? Ja, wel... Um dat is inderdaad een cliché, dat, dat beantwoordt aan het zelfbeeld, maar er is ook wel iets van aan. Als je kijkt naar de werkzaamheidsgraad, die is behoorlijk hoog in uh, West-Vlaanderen. Ook hier moet je een onderscheid maken tussen de kust, waar natuurlijk, ja, daar is de bevolking gemiddeld wat ouder. Dat zijn ook vaak ingewekenen, uh, laten we maar zeggen, mensen die daar mee te komen rentenieren, van, van hun pensioen genieten. Uh, maar um, de, de werkzaamheidsgraad is behoorlijk hoog. Uh, en dat is al een hele post zo. Dus ja, het, het schijnt wel zo te zijn dat dat uh, zelfbeeld, het zichzelf werkend, werklustig noemen en, en gedreven. Uh, zo noemen ze zichzelf ook. De gedreven provincie, dat dat blijkbaar ja. wel aanslaat. Mm -hmm. En dat dat uh, ja, uh, ja, in, in degenen nu niet, maar in ieder geval wel in de opvoeding wordt meegegeven. Ja. Het draait daar goed. Vanmorgen hebben we een hardwerkende, verlegen west vlaming ons trouwens. Die heet Niels de Stadsbader. Socioloog ja. Walter Verlegen. Dank u wel, Dank je wel voor de uitleg. Ja, Jean-Marc Molijn, die komt ook uit West-Vlaanderen, laat het nog weten. Groeten uit het kokzijde. En ik ben vooral fier om West-Vlaming te zijn. Dat hebben ze wel, ze zijn zeer fier op zichzelf. Ja, Charlotte, jij ook. hè? Ja, absoluut. Ik woon in Oost-Vlaanderen, maar ik ben nog altijd west vlaam Ja, je bent daar geboren en getogen. Ja, ja. Dat blijft. hè? Ja, je bent wel gevlucht. Ja. Waar ben je het meest trots op als west vlamingen Het dialect. Maho? Mahouzij. Ja, We zeggen dat ook, Maho. Ja. Ja, dat vind ik een heel mooi. Zo, Mahoza. Ja. Eentje wat ik uh, nooit. Assan recht doet, is uh, altijd maar rechtdoor. Van waar komt Hassan? Hassan. Ja. Tijd. Uh, Olsan. Olsan. Komt het ook nog. Maar ja. Olsan. Olsan. Ik zoek het op. Nee, ik zoek het Olsan. Even. Deze komen uit Oost-Vlaanderen. We waren erbij in Destelbergen, de Stalings.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 Lendeleden, nagel op de kop. Ik ben wel trots om in een dorpje als Lendeleden te wonen in West-Vlaanderen. Uh, het is hier of de tijd heeft stilgestaan. In de mentaliteit van vroeger vindt het de max waar iedereen een goede dag zegt en een praatje doet. En die werkt zeven op zeven. Ze zegt wel, maar ik ben wel echt niet verlegen. Nee, ja. Dat vond ik ook minder. West-Vlamingen mm, vind ik nee. me ook nooit echt verlegen. Zo. Nee, hey, luid. Ja. soms. Charlotte, jij ja. bent Nee, ik ben niet, niet luid, maar West-Vlamingen samen die kunnen echt... Kabaal maken. Maar genoeg over Niels de stadsbaderen, die komt <lacht> ze meteen praten, dus uh, komt goed. Maar lieve mensen, we gaan spelen. Als je nog wil meespelen met Punto Punto, het is heel eenvoudig. Je neemt je smartphone. Stap 1. Stap 2. Je tikt punto punto in de app van Radio 2. En stap 3, je verstuurt vanaf nu.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 Sis Willems, leef slim. Dankzij Zimo van ik een een grote tuin in de provinciestraat. Vind ook jouw ideale huis op simo.be. Zimo, de, de Imo-site en app voor slimmerikken. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Welke A zorgt ervoor dat de uh, Alsan plots... Een West-Vlaams woord geworden is. Je hebt de oplossing intussen. Ja, Alsan of Osan uh, komt eigenlijk... Het is eigenlijk een, een, een samentrekking van als en aan. Dus voortdurend altijd. Oké, okay. deze weer uh, voilà. wat we geleerd. We gaan even naar de provincie Antwerpen, naar Nijlen, bij Annemie Wagemans. Annemie, goeiemorgen. Goeiemorgen. Je hebt een fantastische taak. Je mag elke dag je kleinzoon Fabian naar school voeren. Wanneer uh, moet je de bus op? Of wanneer moet hij de auto in of de fiets op? Uh, iets rond half negen. Perfect. voor okay. half negen, half negen, negen uur, uh, half negen, zoiets. Dan ga ik met Fabian naar school. Je hebt en, en daarna moet jij aan de bak, want jij pakt heel wat Leo-koeken in. Ja. Vertel? Dat is eerst om twee uur, dat ik moet beginnen werken. Ah, oké. Okay. En, en hoeveel doe je er zo per dag? Oh, dat zijn er heel veel. Er komen er 720 per minuut over de band. Ja. Per minuut. En we eten ja. dat allemaal op. Dat is toch waanzin. Is dat wel heel lekker, hoor. Dat is toch goed. Dat is goed. heel lekker. Ah ja, hoeveel, hoeveel eet je er per dag? Eerlijk. Mmm, toch wel een stuk of vier, denk ik. Goedemorgen, <lacht> <lacht> het is jou gekund. We gaan spelen vooral. Drie juiste antwoorden hebben we nodig. Hè. Als we meteen starten, klokje van Punto Punto. Je krijgt vragen en de eerste letter van het antwoord vul snel aan. En bij drie juiste antwoorden win je een goeie morgen morgen ook. Snel spelen en pas meteen als je het antwoord echt niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen met de O. Welke O bestaat uit één stuk en doe je thuis graag aan in winter. Pas. Welke P uit Nederland smeer je op je boterham en vind je of heerlijk of walgelijk droog? Pindakaas. Welke Q was de band van zanger Freddie Mercury? Queen. Welke R is het land waarvan Moskou de hoofdstad is? Rusland. Wow. Dat was een nippertje. De O bestaat uit één stuk, doe je thuis aan in putteke winter. Dat was een onesie. One. Ja, nu weet ja. ik het. Welke P uit Nederland smeer je op je boterhammen? Vind je heerlijk of walkelijk droog? Echt waar? Pindakaas. Ja, vind je lekker? Pindasaus. Nee. Alleeuw? Nee, ik Allee. nee, vind niks. Huh? Echt, nee, dat is overschat. De Q, de band van zanger Freddie Mercury, uiteraard wel Queen. En dan Rusland, ja. ja dan... Ze zijn binnen, proficiat. Yay! Goed gespeeld, zeg. geniet van de dag, geniet van de leos en geniet van Fabian. Punta, punta. Punto, Dankjewel. punto punto. wel. Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen morgenmok. Binnen is belangrijker dan deelnemen. Hallo, ik ben Koen Krukke. Oh. te zien dat Anne van Kaasbroek ook wakker is. en blij is dat Goedemorgen morgen op is. Chinese, I love your smile. Willems. Kies Willems, leef slim. We kies vanmorgen voor Weerman Bram. Goedemorgen, Weerman Bram. Goedemorgen, dag Peter. Oké, okay, we moeten niet ozel doen, het is, uh, het is grijs weer. Maar ja. wat krijgen we nog? Uh, regen en wind. Hè. Dus, okay. uh, het ziet er niet zo heel goed uit voor vandaag. En eerste, de eerste regenzone die trekt deze ochtend al van west naar oost, dus zo meteen begint het te regenen. Dan tijdelijk een droger zo, maar na de middag gaat het dan opnieuw regenen. Dus ja, een beetje een natte dag. Hè. Wel zacht vandaag. Met temperaturen rond 12 of 13 graden. En de wind ja, die laat zich al goed voelen. Hè. Deze ochtend die waait de matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met windstoten zo ergens rond 60 à 70 kilometer per uur. Nu ook vanaf avond en vannacht krijgen we nog altijd nat weer met regen of buien minima rond de 10 graden en dan morgen dan doen we er nog een paar graden bij, dus qua temperaturen zitten we zeker goed we gaan naar 15 graden maar jammer genoeg krijgen we ook in west vlaanderen morgen Peter en Kim krijgen we veel wolken, regelmatig regen of een aantal buien, forse wind ook opnieuw met windstoten tot 70 km per uur en eh, ook daarna eh, blijft het zo een beetje op en af gaan, vrijdag en in het weekend echt wisselvallig weer, met soms een opklaring maar ook regelmatig buien. Buien die zelfs fel kunnen zijn met onweer en nog altijd veel wind. Ja, dus morgenochtend uh, op. We gaan, in... we gaan toch niet wegwaaien, hè, morgen? <lacht> ja, maar ja. Nee, nee, 70 kilometer per uur. Ik zou, ik zou er wel voor zorgen dat alles goed vast ligt. Dus als je vlaggen of zo gaat opzetten, ik zou het goed vastleggen. Dat wel. Ja, wel een voordeel voor die vlaggen, die gaan mooi wapperen. Dat is ja. altijd goed, hè, man. Ja. En hard voor West-Vlaanderen. Goedemorgen, morgen. En ze zijn nog altijd aan het waaien. Het is echt mooi, die foto's die binnenkomen. De vlag hangt altijd mooi strak. Ideaal. Wat moet je doen? Het is eenvoudig. Je neemt een foto. En je deelt hem nog snel even in de app van Radio 2. Op die manier kun je prachtige dingen winnen. Ja, want je kan een weekendje wegwinnen. Buiten je eigen regio. En dat is wat iemand vandaag gedaan heeft. Welkom bij VoiceMedia. Ja. Dat is spijtig. Oké, okay, geen probleem. Dan nemen we gewoon een ander liedje. Eh, een ander nummer, tenminste. Gaan we gaan hem nog eens proberen. Ja. Hallo? Ah, nee. Nog één keer. Dat is echt de laatste keer. Je ja, hebt nog een kans. kans. Ah. ah, spijtig. Oké, okay, maar is goed. Geen probleem. Dan gaan we op zoek naar een andere winnaar. Kan allemaal gebeuren. Hè. Kan niet gebeuren. Goedemorgen. Dit is wakker worden, zeg ik. Hij komt niet uit West-Vlaanderen, maar volgens mij gaan alle West-Vlamingen zot worden. Drie voor half acht, dit is Christophe. Was het de zon? Was het een lente kriebel? Er was die dag iets, niets normaal. Toen het begon werd het in één klap zomer want er gebeurde iets speciaals. Jij kwam voorbij, geek naar mij, voelde jou zo dicht.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 Kijk van mij, kijk naar mij, ik voel jou zo dichtbij. Mijn video? Ja, mijn man heeft net een video gestuurd van de kindjes die wakker zijn. Laat ze van horen. Ja, mijn zoon is goedemorgen, morgen aan het zingen denk ik. Goedemorgen, morgen. <laughs>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 En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. Aan het distributiecentrum in Nienoven ...blijft een deel van het personeel van De lijzen staken. Dat hebben de christelijke en de socialistische vakbond bekendgemaakt. Gisteravond is nog actie gevoerd tegen de plannen van de directie... ...om 128 De lijzenwinkels winkels over te dragen aan zelfstandige uitbaters. De vakbonden probeerden werknemers in Nienoven te overhalen om te staken. Maar daar leek de directie op voorbereid... ...zegt Hilde Verhelst van de christelijke vakbond. Er is wel wat voor komt te werken. Het is overduidelijk dat de directie goed op de hoogte was dat we op het piket gingen staan, want die hebben heel wat jobstudenten laten komen, jobstudenten en intrimers. en die mensen laten we natuurlijk passeren. De gemeente Beveren bekijkt welke maatregelen het kan nemen nadat een koppel zeventigers dagen na hun dood bij toeval zijn gevonden. Het koppel woonde in een appartement in Beveren, hun auto stond in de weg van wegenwerken, daarop werd de politie gecontacteerd. Buren melden dan dat het ...het licht bij het koppel al dagenlang brandde. Zo werden hun lichamen ontdekt. Het gaat om een natuurlijke dood. Maar burgemeester Mark van de Vijver hoopt dat... ...in de toekomst te voorkomen zo'n gevallen. Dus ik denk dat het belangrijk is... ...dat wij ja, er ons eens overbuigen... Hè, ...om een soort ja, vrijwilligers... Hè, ...er zijn veel vrijwilligers actief... ...op welke manier... Hè, ...dat gaat via de seniorraad ook eens bekeken wordt, ...of dat we er geen, een stukje extra ondersteuning kunnen geven... En, nog iets kunnen uitbouwen, zodat mensen in zo'n situatie toch wat wordt? Je leest er meer over in de app van VRT Nieuws. Tot eind deze week kunnen Oekraïnse vluchtelingen uit Gent zich inschrijven voor het nieuwe nooddorp in Oostakker. Dat opent ergens eind april, begin mei en wordt het derde in Vlaanderen na Antwerpen en Mechelen. De Vlaamse regering voorziet er 8 miljoen euro voor. In Gent verblijven op dit moment meer dan duizend Oekraïnse vluchtelingen, vooral bij gastgezinnen. Voor hen was er al een grote infosessie gisteren. We hebben twee Oekraïnse gezinnen bij ons gehad, iedere keer vier personen. Maar we hebben daar nu een zeer goede band mee. En ook nu nog zijn wij niet pushy... om ze zo snel mogelijk naar dat dorp te krijgen. Zij beslissen zelf. Er is een band gekomen die niet meer stuk zal gaan. 150 mensen kunnen in het nieuwe nooddorp in Oostakker terecht. Tegen het einde van het jaar moeten dat er 600 zijn. En sint Klaas wordt gaststad... voor de Open Monumentendag op 10 september. Dan vinden ook de jaarlijkse vredefeesten plaats... en wordt een musical opgevoerd over Reinhard de Vos... naar aanleiding van het Reinhardjaar in de stad. Op de Open Monumentendag... ...zal ook het gerestaureerde huis Janssens opengesteld worden. En dit jaar zal de nadruk ook gelegd worden op deelgemeente Belzeelen. Daar komt een wandeling met onder meer ook een bezoek aan het bisschoppelijke kasteel daar. Vandaag in Oost-Vlaanderen wordt veel regen verwacht... ...in de mix met droge periode, maar de regen kan wel intens zijn. We starten deze ochtend wel nog met droog weer. 12 graden als maxima, met een krachtige zuidwestenwind daarbij. Mona van het Verkeer, goedemorgen. Goedemorgen. De problemen. Richting Antwerpen aanschuiven tot een kwartier vanaf Massenhoven. Goed uitkijken voor een ongeval in Antwerpen-West als je komt van de E34 uit Knokke en de Antwerpsring naar Nederland op wil. Want daar is de weg nu gedeeltelijk versperd. Ook richting Gent gaat het 10 minuten trager van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Brussel enkel file rijden tot een kwartier vanaf Semst, vanaf het parkeerterrein in Everberg en vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel, daar verlies je nu wel 20 minuten tussen grootbijgaar. En Vilvoorde. en het gaat nog traag op de buitering in Waterloo. Er komt nog een mooi berichtje binnen van Koen Beekman uitstekende die zegt van ja, het is toch fijn wakker worden met Goeiemorgenmorgen. Groetjes in het bijzonder aan Annemarie. Annemarie? Die werkt hier toch niet? Oké. Okay. Het zou waarschijnlijk een Annemarie zijn die aan het luisteren is. uitstekende. Iemand die hij kent, hè? maar wij niet. Wij ja, kunnen dat niet iedereen kent toch? Meteen veel vragen bij. Wie is Annemarie? Ja? Wat doet ze met Koen? En wat doet Koen met Annemarie? Ah, nee, zover euh, nee, ging dat niet bij mij. Maar ja, de, kijk. Nog andere vragen. Wat vinden we van het programma The Greatest Dancer van Vlaanderen? Als je kijkt, deel het zeker even in onze app van Radio 2. En misschien moet je even voorspellen wie zal winnen. Want de finale, dat is nu zaterdag al. En de bescheiden, hardwerkende West-Vlaming die we zo meteen hebben, heet Niels de Stadsbader. Over nou, een minuutje of vijf.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 place Knee deep in the hoopla Sinking in your fight Too many mee van Starship. De we'll mooie van Bruno Routio, west vind ik zeer sympathieke mensen. Hè? Bruno, je hebt chance. Goedemorgen, Welkom bij Goeiemorgen Morgen Live op Radio 2, kun je kijken en luisteren in de app... Wie wint de Greatest Dancer van Vlaanderen, was de vraag. Ja, In onze app zegt Ilse, ik hoop echt dat Niels in de Greatest Dancer wint met de twee elfjarige kindjes, want die zijn blijkbaar super superschattig. Melvin en Kiran. Ja. Ja, die hebben echt wel heel veel hartjes gestolen, denk ik, ja. intussen in Vlaanderen. Denk ik ook. Uh, die bekende stem, dat is inderdaad Niels de Stadsbaarder, die aan het vechten is met zijn sleutelbos. Maar hoeveel, hoeveel sleutels heb je eigenlijk bij man? Wel, het is even een sleutelmoment. Ik zal zo... <lacht> <lacht> ja, nee, het, het ding is... Ik heb ze. Van, ik er zijn er twintig? Ja, maar er zitten sleutels bij van vrienden van mij die een keer op reis zijn geweest dat ik de lond moest gaan. Ik had toch En je geeft dat dan niet. Ja, maar dat is het probleem, ik vergeet dat allemaal. Dus naast van de naam van een bos zijn eigenlijk mijn sleutels niet. Ja. Ik denk dat wij een mooie Xiaomi's primeur hebben. De helft van Niels en Sleutels zijn niet van hem. Niet van voilà, jou. Ja, voilà. Nu zaterdagavond de finale natuurlijk van The Greatest Dance, de Greatest Dancer. De danswedstrijd. Bij ons op één grote spiegel. Prachtige verhalen. En jij, coach Niels de Stadsbader. Die je nu hoort en ziet op Radio 2. Zeg, trouwens, uh, morgen vroeg ook gewoon gezellig bij ons in Kortemark. Net hadden we west vlaamse clichés. Hardwerkend en timide. Wat klopt er bij jou? Timide. <lacht> mm, sowieso, sowieso. Sure. Nee, maar het is, het, is wel, het is wel zo dat uh, uh, wat wij ook echt wel hebben meegekregen als opvoeding is van Doe maar gewoon. Ja. Doe, maar niet, doe maar heel normaal. Het is al zot is is al genoeg. En zo ik ga toch ook mijn eigen ding doen. Ik ga dat toch niet doen <lacht> zo. Dat we niet doen. <lacht> ja, maar ik, ja, vinden ja. Dat? we dat? Moeten, we moeten spreken over de greatest dancer van vader. De greatest dancer dus. <lacht> Hoe vond je het coachwerk? Was je streng? Uh, ja, toch, toch bij momenten. Ik denk ook dat de ene dat meer nodig heeft dan de andere. Er zijn mensen die, waarvan dat je weet dat als je echt heel streng bent, dat die eigenlijk gaan onderpresteren. Je hebt ook mensen dat gevoel van die, die hebben wat peper en een gat nodig om, om ze op scherp te zetten. Uh -huh. Dus dat is een beetje van persoon tot persoon. Maar natuurlijk, het is wel zo dat, dat ik natuurlijk niet de coach was die hen ging leren dansen. Hè. Ik kon andere dingen. Hè? Dat begrijpen we, ja. Ik was degene die vooral bezig was, maar oké, okay, hoe kan je een concept neerzetten? Je wilt dat verhaal vertellen? Hoe gaan we dat in beeld brengen? Hoe gaan we zo dat het podium eruit zien? Welk licht moet daarbij komen? zijn dus eigenlijk echt meer het showgehalte, de dingen die ik zelf ook doe in mijn sportpaleizen bijvoorbeeld. Die ja. dingen eigenlijk. Hè? En, maar, en, en geef eens een voorbeeld van een moment waarop je echt streng moest zijn, van dat peper in dat gat, toch een keer steken. Uh, ja, bijvoorbeeld... Uh, muzikanten hebben er ook wel een handje van weg. Dansers die komen niet altijd op tijd. Bijvoorbeeld. Ah, is dat zo? Ja, dus je, je moet... Allez, zo, ja, die, die, hoe moet ik dat zeggen die leven ook een beetje van dag tot dag. En dat is ook heel tof natuurlijk, dat heeft absoluut zijn ja. charmes. Maar als je zo'n show doet, moet, ja, dat, ja, dat is ook niet onbelangrijk. ]heid. Maar ik moet zeggen, we hadden in ons team een heel tof ding. Dus Melvin en Kieran zijn allebei elf. Ja, die kunnen uiteraard, die hebben een mama en een papa die ervoor zorgen dat die drie uur te vroeg zijn. Hè. Ja. Maar dan hadden we nog uh, Ivan. En Ivan, die ging dan Yoshi gaan ophalen. En zo was altijd iedereen op tijd bij mij. Dus, dus op de duur was ik zo team op tijd. Team Niels, waren ze eigenlijk bijna op tijd. Dat, dat echt... komt dan toch weer van die hardwerkende West-Vlamingen die zeggen, potverdeken op tijd zijn, hè? Klopt, hè? Klopt, hè? Maar je krijgt misschien maar één keer zo'n kans in je leven. Dan moet ze niet zeepen, op even natuurlijk. Eén van je finalisten is Yoshi. Wat maakt hem nu zo goed? Goh, voor de mensen die hem niet zouden al bezig gezien hebben, Yoshi is iemand als een ergens binnenkomt. Hij is, ja, hij is gewoon de zon. Mm -hmm. leven de hij hij kan mensen meteen aan het lachen brengen. Um, hij kan fantastisch dansen, maar vooral heeft het allemaal aan zichzelf geleerd. En dat is bijna niet te geloven als je hem bezig ziet. Traz, dus, ja. die, dat die, is echt ik heb de indruk dat die, die zijn benen die staan ook los van zijn lichaam staan. Een, een soort elastiek. Ja, ja voilà. en controle over zijn bewegingen, denk ik. En, en dat is wel grappig, want nu in de finale moet elke coach ook dansen in de act van de finalist. Dus ik heb dus, ja... Dus jij danst mee met Yoshi? Ik moet en met Melvin en Kina, dus ik moet twee keer aan het leren. Oh, ja, ja. Heerlijk, mooi. En dan, en dan, moest, en dan moest hij mij dingen aanleren en dan zegt Yoshi wat is je probleem, dat is echt super makkelijk, je moet gewoon dat doen. En dan doet hij iets waarvan je <laughs> gedaan. dat hebben we nooit gezien. Je kan hem op dit moment ook horen en zien, want hij staat klaar in onze loft van Radio 2. Zeg, goeiemorgen Yoshi. Goedemorgen, goedemorgen, bonjour, bonjour. Yoshi, Yoshi. kerel, kerel. Zij, hoor je dat allemaal? Alleen maar goede woorden. Wat vind je, je nu zelf van Niels in het echt? Uh, wat ik van Niels persoonlijk vind of zijn dans? Uh, Beide. <laughs> Beide. Ik ga beginnen van gewoon hoe Niels is. Hij is gewoon... Uh, ja, Niels is gewoon een topgast. Allee, hoe kan ik het beschrijven? Hij is, ja, hij is gewoon een heel goede gast. Uh, net als een grote broer voor mij. We hebben een goede band. We lachen over van alles en niks. Onze, onze vibe komt ook kom, kom gewoon goed overheen. En uh, ja. ja, voilà. Oké, okay, Yoshi. Maar zo is hij als mens. Maar hoe is hij als danser? Wat vind je daarvan? Je mag eerlijk zijn, hoor Yoshi. Je mag eerlijk zijn. Hij is misschien, hij is misschien niet de beste danser dat ik ken. Maar, maar, maar, maar, maar. Maar, maar. Hij is wel iemand als je hem iets aanleert. Hij leert dat per direct super snel. Hij heb, heb ik eigenlijk snel op. Maar, dus je gaat dat niet in het begin perfect doen, maar daarom we wel een beetje tijd nemen om dat te perfectioniseren, maar hij is wel iemand die, die dat direct meepakt en zegt: Oké, okay, ik zit dat hierin. En wel, kijk. <lacht> Lieve mensen, als je kan kijken, misschien toch even doen. Zet de app van Radio 2 op, live op 1. Want Yoshi, je kan op alles dansen. Um, Zometeen, ga je een stukje dansen. En Niels de Stadsbaderen, jij mag gewoon even gaan meedoen. Doe maar even je koptelefoon af. Ja. Kijk, zo dwaas niet, doe je, je koptelefoon <lacht> af. Nee, meedoen, maar dan moet ik gaan meedoen. Maar Yoshi, zeg van jij alles Leg dan nu gewoon even neer. Goh, goh, goh, goh, goh. Ja, gewoon, leg maar even <lacht> neer. Je mag langs hier gaan. Oké, okay, het, het is langs hier. Zo, iemand. Is er iemand die Niels de Stadsbaader kan verder helpen? Ja, Dus naar daar. Ja, en dan ga je gewoon even naar links en dan naar rechts. Zet er u maar bij. Ja, ja, Steveral. De angst in zijn ogen. Oh, het is Heerlijk. altijd iets van: hoe, hoe moet het allemaal? Ja, dat moet allemaal. Zie zo. Dus uh, Niels de Stadsbaader. Is Joshi. Uh, is Niels daar intussen? Hallo? Is Yoshi er? Ah, daar is, ja, ja, die is er ah, nog altijd Ik hoor wel. het, ik hoor het. Ziezo, je kan kijken, je kan luisteren naar uh, de app van Radio 2. Offline fly bij ons op 1, ze gaan dansen, zie. Yoshi en Niels de Stadsbader, dit wil je toch even zien. Boys, van je 1, 2, 3, go. Oh nee. Die benen, hoe die bewegen... Dat is redelijk gestoord. Zet de video even op. Je kan zelf meekijken en de mensen die niet kunnen kijken, die hebben muziek. Maak je geen zorgen. Yoshi en Niels de Stadblader. Oh, maar die Niels de Stadblader kan het ook wel. Ja, met zijn handen en zijn armen. En dan trekt hij aan een touw. Ik denk dat het een touw is. Goedemorgen morgen. van Corrie van den Borre uit Gaveren. Uh, er is nog een beetje werk aan Niels de Stadsbader zijn danskunsten, ja, Niet alleen aan het dansen, hè? Ik vond het zo mooi dat je net kon je zien hoe Niels de Stadsbader ja, danste. Wacht even, mag ik even zeggen? Dus eerst en vooral, je met me daar in die studio, ik weet van niks. Ten tweede, ik wist niet eens welk nummer dat er kwam. Ja, begin maar te dansen, dat gaat tof zijn. O, dat gaat op welk nummer? Het was heerlijk. Ja, en dan zette 잘, mij ook he? No he? nog eens naast de Greatest Dancer, een van de strafste dansers sowieso vanuit de wedstrijd. En of, waarschijnlijk ook vanuit Vlaanderen, dus ja. Yoshi, hoe deed hij het? Hij heeft, het super goed gedaan, hè. Hij ja. heeft dat supergoed gedaan. Hij heeft dat gedaan op zijn nieuws. Ja, gewoon op, ja, zo zie ik het altijd. Hij heeft dat gedaan op zijn nieuws. De, op zijn eigen manier. De, de beelden zijn zo meteen te zien op radio2.e. Oh. Maar Anouk Helze zegt ook: ze zijn allemaal super. Maar die zou, dat is nu heel hard. Liefst niet de kindjes, ook al zijn ze goed. Want ze zijn nog jong genoeg en ze hebben nog tijd genoeg om de kans te krijgen. Ook iets om over na te denken. Het is gewoon, wie de beste is, is de beste. Ja, ik, ik, sowieso, het is een heel straf niveau, vind ik, over de hele wedstrijd. Maar natuurlijk Absoluut. hoop ik stiekem dat, dat er iemand van Team nieuws hè sowieso. Ja, hij is Na uh, uh, ja, de greatest dancer van Vlaanderen, maar niet uit wie er wint uiteindelijk. Wat zijn jouw plannen, Joshi? Uh, wat mijn plannen is, is sowieso uh, de wereld gaan zien. Oké. Okay. Ik, ik zou sowieso graag de wereld gaan willen zien. En, uh, Beginnen met West-Vlaanderen, hè. West hè. Ik begin met West-Vlaanderen. <laughs> dat is het begin van de wereld. Hè. Ja, tuurlijk. Je moet Yoshi. klein beginnen om groot om te groot aandacht. Weet je dat ik een supermarkt heb? Ik heb een act van jou gezien waarvan ik denk... Misschien kan je een keer bij ons komen helpen. Dat zag er heel ambiant uit. Ja, op. juist. Ja, dat was iets een supermarkt. Ik heb het gedeeld op onze socials en, en uh, in ons groepje van de supermarkt. So, misschien iets voor jullie, maar ja, weinig reactie. Voor de mensen die, mens die het niet gezien hebben... Jij stond op een bepaald moment te dansen op een, uh, ja, een loopband. Ja, en op de piepjes. Dus dat maakt dan zo'n piepje. Hè. Piep, elke keer als hij iets afrekent En daar had Yoshi een choreografie opgemaakt. Vond dat mega tof. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Maar eindelijk was het zo. Het was piep, piep. Dat en was dan al, was het de melodie van Billie Jean. Piep, piep, piep. piep en dan begon het met Michael Jackson. Dat was Ach, het dan. Zo dus. Heerlijk. Zeg maar, ja, een danscarrière. Ik vond, wat ik indrukwekkend vond, moet ik wel zeggen, hoe jij coacht. Ja? Ja, ik vond het echt goed. Want hoe voelde dat voor jou? Zeiden net dat hij streng was. Hoe voelde dat voor jou, Yoshi? Om eerlijk te zijn, voor mij was hij niet streng. Hè. Want bij elke repetitie was ik echt gewoon altijd. Elke keer als ze zei, ik oké, okay Yoshi focus op hetzelfde, op hetzelfde moment zelf. Focus ik me direct. En, uh, en Niels is ook iemand, hij is ook niet ver. Hij moet jou gewoon zien dansen. Hij dat dan gelijk, wat uh, voilà, voilà, hij moet doen met jou. En want, uh, bij mij bijvoorbeeld, ik moest niet veel zeggen om te zeggen hoe dat ik ben. Ik moest gewoon superveel dansen. Mm -hmm. En ja, hij, kan gewoon hij kan gewoon perfect beschrijven hoe dat ik ben. Zelfs als ik dans of als ik niet dans. Ja, kijk Niels, je hebt al een padelclub. Waarom geen dansschool misschien? Samen met Yoshi dan. Ja. Oh, ja, ja, dat maakt nee, Echt? Is dat dat ja? toch goed? Zijn? Ja, en uh, ik zie hier. Dan, in... ik... dan de 70-plussers. <lacht> <lacht> en één, twee, en rechts. En links is het dat. Dat zou misschien nog net lukken. De mooi, ja, pas. Boyzij. Morgen vooral, dan zit je ook in, in Kortenmark-Laai bij ons. Waar moeten we rekening mee houden? Dat moet bij wie er ook gaat bij zijn. Oh, dat is beter. Ah, <laughs> Sorry daarvoor op voorraad. Nee, nee, ja, West-Vlaanderen, dat weten we allemaal, de schoorste provincie van het land. Nee, ik ben, het is heel lang geleden nog eens in Kortemarkt ben geweest, dus ik ah, hoop ja. dat er veel volk gaat zijn. Eh, waar moeten ze naartoe komen? Kort Wacht, Brouwersplein. Waar is Kortemarkt? Kortemarkt. Korte Mark, is een, een, echt het hart van West-Vlaanderen. Als je zin hebt om te komen morgen, Yoshi, we zijn ook. Kom mee. Die mensen ah, is voor de deeskirio's er even zo voor opgestaan. Heeft. Die hebben je morgen tot half uur slaapt, denk ik. Dat zou niet lukken, waarschijnlijk. Maar het is morgen allemaal trouwens ook een goede opwarming voor de theatershow Niels en Wils. Tien, uh, tien jaar, zo ziet Wils er ook uit. Ik ga morgen ook kaart winnen voor de show. Gewoon gezellig luisteren en kijken. Uh, we gaan nog eens uh, je nummer spelen, Jezelf zijn. Je bent over die song en uh, over die hele heis over jou gaan praten met jongeren in klassen ook. Hoe was dat, nieuws? Ja, dat was heel tof. Hè. Dus het, uh, dat was eigenlijk naar aanleiding van uh, de week tegen pesten. Uh -huh. uh, dat ik het met jonge mensen, met kinderen, eigenlijk gehad heb uh, over, uh, over ja, pesten in het algemeen, online pesten. En ik zag er toch wel van dat dat heel hard aanwezig is bij heel veel klassen, bij heel veel jongeren. En uh, voilà. Dat was heel fijn om daarover te praten. Zowel met mensen die er slachtoffer van geworden waren, maar ook met mensen die zich er al de schuld aan gemaakt hebben. Wat op zich ook is kan gebeuren, iedereen kan ja. fouten maken. maar Er waren er ook wel een paar die er ook wel te ballen hadden om erover te vertellen. Mm -hmm. en da dan hebben we het dan over gehad. En die snapten dan ook wel dat er toch wel een beetje moet opgelet worden, uiteraard. Nu zaterdag de grote finale van de Greatest Dancer van Vlaanderen. Met onder andere Yoshi en nog een heleboel andere mensen. En Niels. En morgenochtend bij ons in Korte Maart. Dank Niels de Stadtsbader. Tot morgen. Dankjewel, je Yoshi. Tot, Tot, morgen. Tot morgen. Dag, Yoshi. En altijd zelf blijven, hè, Yoshi. Zeker, zeker, zeker. Dat Zal niet mankeren, denk ik. Echt niet <laughs> altijd even fijn. En soms durven de mensen ook niet altijd eerlijk zijn Ze geven commentaar op wat je doet of bent Terwijl jij dan die mensen echt van haar nog blij kent. Maar oh, als iemand zo gaat praten over jou Dan kan jij vast iets wat hij zelf ook willen zou En omdat hij af en toe onzeker is Slaat hij de bal eens mis Vergeet de ergernis En als hij zich ooit nog vergeest Je kan gewoon jezelf zijn Ze krijgen jou zo snel niet fijn. Ik kijk naar jou, je bent gewoon wie je bent Dat is juist je grootste talent Gewoon jezelf zijn Het is makkelijk praten met een scherpje in je hand ze voelen zich dan sterk, maar blijkbaar ben jij interessant. Er wordt geschreven, maar ze hebben geen idee. Dat het soms kan kwetsen, houden zij geen rekening mee. Maar als iemand zo gaat praten over jou, dan kan jij vast iets wat hij zelf ook willen zou. En omdat hij af en toe onzeker is, slaat hij de wouders mis. Vergeet de ergernis. Zij zich ooit nog is, Je kan gewoon jezelf zijn Ze krijgen jou zo snel niet klein Je kijkt naar jou, je bent gewoon wie je bent. Dat is juist je grootste talent Gewoon jezelf zijn Zet haat aan de kant Gebruik je, je verstand Met afgunst daar koop je niks mee Als je dat zwaar, dan heb je dus echt geen idee paar praktische vragen ook. Zeg uh, Peterke, Peterke, dus Peterke. Hoe laat komt Niels optreden morgen in Korte Mark? Dus oh wel. Na 7 uur. Radio 2. Een hart voor West-Vlaanderen. Goedemorgen Morgen! Katja Boogaarts uit Borgloon die gaat zelfs om vijf uur vertrekken in Limburg om te komen kijken. Wow, fink goed zeg. Zeer veel vlaggen in West-Vlaanderen gezien. Aan gemeentehuizen, aan bomen, aan torens. Maar er kan maar één iemand vandaag. Een weekendje wegwinnen. Goedemorgen, morgen. Ik zie een kindje met een duimpje. Is dat jouw kindje? Dat is Maurits, inderdaad. Dat is Maurits. We hebben gisteren de vlag gespoord met Proficiat, jij mag je kindje weg. Super, Ja! dankjewel. Dus blijf die foto's delen in de app van Radio 2 en win. Zo simpel is het.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 Niet meteen drinken, over een paar minuten doen we een klein experimentje op Radio 2. Goedemorgen. Elke dag, welk voor twee, BRT, Radio 2. 8 uur, VRT Nieuws, Charlotte Kroel. Goedemorgen. Slaapmiddelen en kalmeermiddelen worden populairder bij jongeren tussen 12 en 18. Ze gebruiken wel minder cannabis. En de aanslagen in Zaventem en Brussel van zeven jaar geleden worden op dit moment herdacht. Al maar meer Vlaamse scholieren gebruiken slaap- en kalmeermiddelen. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging door het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs. En dat is zorgwekkend zegt Kathleen Peleman. Dat stijgt al een aantal jaren en zeker bij meisjes ligt dat toch verontrustend hoog. We hebben 21% van de meisjes, meer dan 1 op 5, die ooit een slaap- en kalmeermiddel genomen heeft. En we hebben toch wel gevraagd naar voorschriftplichtige slaap- en kalmeermiddelen. Dus dat is vrij hoog. Uit de bevraging blijkt ook dat veel minder scholieren cannabis gebruiken. Een op de tien zegt dat ze het ooit wel eens deden... en het alcohol- en tabaksgebruik vermindert ook bij middelbare scholieren. In Zelik hebben de werknemers van het distributiecentrum van de Leijzen... gisteravond het werk hervat. Het centrum lag er sinds maandag grotendeels plat... De vakbonden hielden er acties omdat ze niet willen dat 128 winkels van de lijzen overgedragen worden aan zelfstandigen. Intussen is iedereen in Zellek dus weer aan het werk. Toch sluiten de vakbonden niet uit dat ze vandaag weer het werk zullen neerleggen, zegt Geert Sanders van de Socialistische Bond. Aangezien er toch een zeer grimmige sfeer is gisteren, en als de mensen dat aanvoelen en de frustratie borrelt op, kunnen wij nooit niet dat er spontaan acties ontstaan. En wij ondersteunen die altijd als mensen... En als het vanuit de basis uitkomt dat er acties moeten gebeuren, ja, dan volgen wij die altijd. In het andere distributiecentrum van de Leijse in Nienhoven blijft een deel van het personeel wel nog staken is vandaag zeven jaar geleden dat er terroristische aanslagen werden gepleegd op de luchthaven van Zaventem en ook in het metrostation Maalbeek in Brussel. Nico Cardone, jij bent voor ons op de luchthaven. Die herdenking is volop aan de gang? Wel, je hoort misschien dat de namen van de slachtoffers hier op de achtergrond worden afgeroepen. Er is ook een minuut stilte op het moment waarop de aanslag exact gepleegd is. En er zijn ook bloemen neergelegd bij een herdenkingsplaat hier in de hal. En er is best veel volk aanwezig. Ik zie hier ambulanciers, mensen in politieuniform, mensen in uniformen van de verschillende maatschappijen op de luchthaven en zelfs reizigers die hier die dag waren die 22 maart die op vakantie hadden moeten vertrekken het is duidelijk dat veel mensen het heel belangrijk vinden om elk jaar naar hier te blijven komen om deze aanslagen te herdenken het is de laatste weken erg druk in de Vlaamse autokeuringcentra. Gisteren moest het centrum in Alken, in Limburg zelfs vroeger dicht, omdat de wachtrijen er opliepen tot drie uur. Het voorjaar is traditioneel een drukke periode, maar er zijn nog redenen, zegt Sophie van Houten van Goka Vlaanderen. Dat is de organisatie die die keuringcentra uitbaat. Een mogelijke reden is dat het langer wachten is op een nieuwe wagen al een hele tijd. En dat betekent natuurlijk dat mensen langer blijven rondrijden met hun huidige wagen. En dat betekent dan ook meer periodieke keuringen natuurlijk. Maar het is nog altijd zo dat we vraag en aanbod maximaal op elkaar proberen af te stemmen. Al moet ik er wel bij zeggen dat we vandaag ook wel weer geplaagd worden door meer afwezigheden wegens ziekte en zelfs corona. Als je binnenkort naar de keuring moet, dan kan je het best op tijd een afspraak maken. En vorig jaar zijn er aan de buitengrenzen van de Europese Unie bijna een kwart miljoen illegale terugdrijvingen van migranten en vluchtelingen gebeurd. Dat zegt 1111. Bij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 En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel in Gent moeten Oekraïnse vluchtelingen zich deze week nog inschrijven als ze een plek in het nieuwe nooddorp van Oostakker willen. En al 65 Vlaamse scholen doen mee met het Gentse brooddoos nodig. Kinderen zonder eten op school worden daarmee geholpen. Deze ochtend nog droog weer in Oost-Vlaanderen, maar het wordt wisselvalliger met regenbuien overdag. Een krachtige wind bij zachte temperaturen, maximaal 12 graden. Half negen is er meer nieuws uit Oost-Vlaanderen. Of je vindt ook al iets in de app van VRT Nieuws.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 De het meestal een beetje rustiger, maar toch een pittige 150 kilometer man, Ja, inderdaad. Goed uitkijken op het knooppunt Ransd, voor wie van de E34 uit Turnhout komt en de E313 naar Antwerpen op wil, daar is de rechterrijstrook nu dicht door een brandend voertuig. Verder file rijden richting Antwerpen tot een kwartier vanaf Ranst, ook tussen Boom en Wilrijk op de A12 en vanaf het parkeerterrein in Kruisbeke op de E17. In Antwerpen-West nog een ongeval als je komt van de E34 uit Knokke en de Antwerpsring naar Nederland op wil, daar is de weg nu gedeeltelijk versperd. Richting Gent gaat het enkel een kwartier trager... van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel. Wie naar Brussel wil, schuift even aan op de E19... in de Krijbekstunnel door een defect voertuig. Verder op twintig minuten bij vanaf Semst. En een kwartier tussen Tieltwingen en Holsbeek... ook vanaf Bertum en hetzelfde vanaf Overijsse. Op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten... tussen Grotbijgaarden en Vilvoorde. En het gaat traag op de buitenring bij Wezenbeek. Tegels, parket in parket, impermo. Goedemorgen morgen, jouw dag begint. Goedemorgen morgen, met Peter en Kim ga je de dag in, met een lach op je gezicht. Werd hey, hey, hey. was je aan het lachen, maar als je kijkt naar de studio van Goedemorgen morgen, ik kan niet perfect squatten. Dus ze zijn niet zo van die verhoogjes waar je gewoon kan op squatten. Ja, dat zou kunnen. Maar dat hoeft niet natuurlijk. Maar waarom doe je dat? Ik heb het even gedaan, omdat het kan. Hashtag. Ah ja. ja. Goeiemorgen, twee. Ah ja. Dit hey, hey, is WEM. Goedemorgen. Radio 2 Goeiemorgen, morgen. Hallo, ik ben Koen Kreuken. Nee. Je wil gewoon stevigere billen. Ja. Squatten maar, kom op. Niet met koenkrücke denk ik. Zou krukken <zach> nog kunnen squatten? Ja, natuurlijk wel. Ja, ja, ja, ja. De van Orden uit Kortenmark zegt ook ja, want ze heeft een radio 2 vlak vanuit haar slaapkamervenster genomen. in Kortemarkt, op het Brouwersplein aan de Mouterij. En daar zitten we morgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. 22 maart vandaag, de dag dat je hoorde op radio 2. dat het exact weer zeven jaar geleden is dat die bommen ontploften op de luchthaven van Zaventem. en de metro van Maalbeek. Ja, bij Radio 2 hebben we er een podcast over gemaakt. Die kan je nog altijd even checken bij ons op radio2.be. Blijft toch iets dat we nooit mogen vergeten? Nee, Zo zeker weten. indrukwekkend. Nee. Weet je nog waar je was? In, in, ja, zo, zoals altijd in, in de supermarkt. De supermarkt ja. Ja. Ja, ja, vanaf dat dat nieuws dan binnencijpelt ben je toch al aan het werk en, en zegt er iemand iets. Mm -hmm. ja, ga je gsm checken en onwezenlijk. Zijn aan het werk toen? Op de nieuwsredactie. Ja, ja, ja, ja superdrukke dag. Wat? Heel heftig. Die eerste berichten die binnenkwamen, flashing rode lichtjes daarbij. Echt van alert, heel belangrijk en het bleef maar komen en het is gewoon niet gestopt de hele dag. Ja. Ik stond toen in de radiostudio, bij M&M toen nog, en onze collega Eva Daleman die belde toen in. En die was daar, die was net gevlucht in een taxi naar buiten. Die was, ja, compleet buiten zichzelf. En ik weet dat wij, we hebben dat programma afgewerkt tot negen uur, en de hele ploeg is dan compleet in shock naar huis gegaan. Het was zo'n indrukwekkende dag. Maar goed, de mensen die het meegemaakt hebben, ter plaatse was nog veel, veel en veel erger natuurlijk. Absoluut. Morgen iets beter gelukkig, want dan hebben we een enorm hart voor West-Vlaanderen. Live in Kortemaart op de markt aan het Brouwersplein. Met koffiekoeken, koffie, de hele show. En Niels de Stadswater die net nog stond te stuiteren met veel te veel sleutels. En Wheels Live, morgen in Kortemaart. Mijn gedacht. Ik zeg altijd uh, markt. Korte markt. Ik weet het is maar, korte markt. Korte markt, maar er is wel markt in Korte markt morgen. Ja, ik hoop nog altijd dat er een korte markt staat in Korte Mark. Dat zou leuk zijn. Warm word ik daarvan. We moeten even over iets hebben, lieve mensen. Want uh, vandaag is Wereldwaterdag. We waren daar gisteren over aan het discussiëren binnen, uh, binnen onze ploeg. Van ja, op restaurant zouden ze toch gewoon gratis kraantjes water mogen geven. Maar nu ja, doen ze in, het toch. in het buitenland is dat al, al zo. hè? En bij ons is dat toch niet? Ja, soms kost dat echt heel veel geld om gewoon kraantjes water te krijgen. Vooral omdat ze zo dan zo'n fancy fles, en dan is dat water in, dan denken ze van ja, top. Maar ja, je smaakt het ook dat kraantjes kraantjeswater is. En dat is ook niet erg, hè, want dat is lekker drinkbaar water, maar... Um... Ik vind het niet altijd even lekker. Bij ons in Temse uh, is het, ja, het smaakt heel kalkerig. Ja, het hangt er blijkbaar wel wat vanaf, van regio tot regio, maar... Um... Ja, het is ook gezond. Dus, dus om de mensen dan aan te zetten om wat water te drinken aan tafel, waarom niet? Drink je altijd kraantjeswater? Ja, altijd kraantjeswater. Ja. Hoe smaakt het in Gent? Goed? Ja? ja Gent. En ik gebruik ja. ook zo'n filter wel, zo'n waterfilterkam. Ah, zo'n kam? Ja. Oh, oh, nee, nee. nee, nee, vind ik niks. Nee. Ja. Uh, Oké. Okay. Maar kijk, jouw mening over kraantjeswater en hoe dat gratis moet zijn. En misschien werk je zelf in de horeca en heb je daar een heel duidelijke mening over. Dat kan je nu delen in de app van Radio 2. Nee, dat ben het. Dag snel. Nee, dat ik ben aan.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 hoe oh, ik kom naar huis Want ik vind dat altijd wel een route Al moet ik heel de wereld over blote voeten In je favoriete hoedie die nog naar je raakt Hoe oh, ik kom naar huis trust, Ik krap het gasten en ik ga Ik denk er niet meer over ah, ah, ah, ah, ah. Alleen maar linker En terugweg. Ja, waarom is kraantjeswater zo duur op restaurant? De inspecteur van Radio 2 heeft het al eens uitgezocht. Dat kun je bij ons lezen op radio2.be. We waren vanmorgen van mening, op restaurant zouden ze toch gewoon gratis kraantjeswater mogen geven. En blijkbaar verschilt die smaak toch ook. Pascal van Elstlanden uit Avogadne, die laat weten, in Avogadne perfect kraantjeswater, maar je moet wel een koolstoffilter op de kraan zetten. Wow. Ja, ja, klopt. En Tim de Waalen zegt, we hebben een keer een roadtrip gemaakt door Amerika, uh, samen met mijn vriendin. En daar stond dat overal op tafel, nog voor je iets kon bestellen. En dan eigenlijk voor een land dat zo'n ongezond imago heeft, is dat toch wel opvallend. Dus ze waren er wel fan van. Berichtje van Greta de schee uit Zomergem. alles de rekening van het kraantjeswatergoed bekeken. Dat is dus ook niet gratis. Aad de Maree uit oost Goedemorgen Aad. Goedemorgen. Ja, je wou even reageren op het uh, gratis kraantjeswater. Zit je zelf in de horeca? Ik heb uh, zelf een restaurant, ja. Ja, vertel eens. Nee, gratis uh, bestaat gewoon niet. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld stimuleren het digitaal betalen. Ik ben daar voorstander van. Maar ook dat heeft een uh, kostprijs voor de handelaar. En ja. dat is ook hetzelfde met gratis kraantjeswater. Hè. Dus kraantjeswater heeft een kostprijs voor de handelaar. De discussie of dat water te duur is op restaurant, is een andere discussie. Uh -huh. Maar gratis, ja, dat bestaat natuurlijk niet. Waarom? Het dus in het buitenland, bijvoorbeeld, ik denk in Griekenland en zo krijg je dan een gratis kraf water op, op tafel. Rekens dat dan gewoon door in de prijs, denken. Dat denk ik niet, maar de volledige structuur, de kostenstructuur in het buitenland is verschillend met die in België. De ja. loonkosten is opvallend hoger, de productprijzen zijn ook opvallend hoger en eigenlijk is dat het probleem. Dus het is eigenlijk een fiscaal probleem uh -huh. waarom op een brand gaan misschien iets duurder is dan in het buitenland. Ja, maar zo, is dat heel duur bij jullie, kraantjeswater? Hoeveel betalen we voor een fles bij jou? Bij ons is dat niet duur, maar in Oostroosbeken zou dat ook niet, niet kunnen, denk ik. Wij vragen voor een fles kraantjeswater 3 euro. Oké, okay, heb je wel goed van gedronken. Kijk, bij deze is het toch weer een beetje opgelost. Zeg, dankjewel. Oosterozenbeke, dat is niet zo heel ver van Korte Mark. Toch, Aad? N uh, ja, dat is West-Vlaanderen niet zo heel ver. <laughs> Kom af, man. Morgen om zes uur zitten we daar. Fijne ochtend nog. Nu is het nog rustig.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 Scarlet klanten hebben iets met minder betalen. Steve's een ding, melk open in extra large verpakking. Maar voor internet en tv is Scarlet Trio's een ding vanaf 42 euro per maand nu met gratis installatie. Scarlet, waarom meer betalen? Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. I'm gonna make you je op een woensdagochtend toch altijd goed is, zou toch gewoon elke dag een liedje van Abba moeten zijn. Al oh, moeten, moeten. Nee, toch niet elke dag. Oké, okay, nee. niet elke dag dan. Goedemorgen, morgen! Ja, elke dag zou mooi zijn. Veel reacties die binnenkomen over het kraantjeswater. Maar we van dachten van op deze wereldwaterdag zou het niet handig zijn dat het gewoon gratis is op restaurant. Ja, lukt de korte zegt. Ja, gratis, gratis. Uh, mensen willen alles gratis, maar dat bestaat niet. <tuh>. Hey, jullie willen ook dat mensen in de horeca werken goed betaald worden. Ik vind eigenlijk ook dat ik geen belasting moet betalen. Maar ja, ik moet het ook betalen. Klopt, ja. En dan hebben we onze vaste luisteraar Jean uh, Smits Die uh, woont in Thailand en die luistert elke ochtend. En die zegt... Goedemorgen Peter en Kim. Hier in Thailand, als je op een restaurant gaat, krijg je een glas met ijs en een karaf water gratis. Goed, dank u Jean. Het is er waarschijnlijk ook weer goed weer. Alleen bij hem is het dan middag hè, en hij luistert elke dag. Ja. En dan stuurt hij zo'n fotootje in de app van het goede weer. En ja, voilà, blijkbaar ook nog eens gratis water. Die in het leeft zijn beste leven, Jean. Blijf je reacties delen. We moeten even naar huisdieren. Want je weet, als je daar iets over hoort op Radio 2, die volumeknop gaat helemaal open. En nu echt volledig. Want ik neem je mee naar Baardegem bij Aalst, naar Lucie Luciebel, Lucie goedemorgen. Goedemorgen. Amai, Lucie, maak ons even gek, want welk huisdier heb je? Ik heb een duif en dat is een dier die vorig jaar uh, tijdens een Golf hier toegekomen is en uitge, uitge alleen doorstapt, uh, sorry. Mm -hmm. En uh, dus ik had raad gaan vragen bij een verduivenmelker en die zei: geeft dat water en ze zou wel doorvliegen. Ze waren met twee, maar nee, de duif is de eentje is blijven hangen. Ik zie het hier. Hoe heet de en, duif? De duif noemt Mieke. Mieke. En Mieke woont, Mieke woont binnen bij jou, hè? Mieke woont binnen bij mij, ja. ja. Mieke heb... zit naast mij in de zetel. Ah, ja. En daar legt ze daar legt ze eitjes. Ho. Zeg en ze en, maar, uh, ja. eitjes? Ja, ze leggen altijd twee eitjes. Iedere nest heeft twee eitjes. En daar legt ze naast mij in de zetel. Zeg maar, heb je, ja, heb de... je, dan, heb je dan soms geen last van, van de uitwerpselen van Mieke? Daar hebben we wel soms last van, maar... Als ze kaka gedaan heeft, <laughs> allee, laat ze het wel, toont ze het wel. Oei, ik heb iets misdaan. Dus. Maar <laughs> tot een... toe is ze nog niet heel zindelijk. Maar uh, ja, ze, uh, ze probeert, wel. Ze probeert ja. wel zindelijk te worden. Intussen zie ik ja. ook beelden van, uh, van Mieke Duijf. Je kan ze ook zien in de app van Radio 2 bij ons. Mieke Duijf is op dat moment aan het eten uit een bordje, uit ja. een lepel. Um, ja. Wat is haar lievelingskostje? Uh, normaal bloemkool. Bloemkool. bloemkool bloemkool is ze, heel, is ze verzot ja. Ja, Nu was ze het daar niet een beetje winderig van eten, maar, uh, dat, nee, dat weet ik niet Dat ja. heb ik nog niet geroken nee. <laughs> Maar zij is heel lief Maar vooral uh, Charlotte van het Nieuws Dat is een journaliste natuurlijk Die had iets gezien op de foto Charlotte. De duif draagt een ring Ze is gerinkt, Dus je zou moeten weten van waar ja. ze komt ja? Normaal ja, dat wel. En ik heb naar de duivenbond gebeld... en ze hebben wel gezegd dat... Uh, we kunnen dat opzoeken van wie, van wie dit de persoon is... maar in feite is de duif... voor die persoon niet meer goed... omdat ze verloren gevlogen is. Ah. Dus ze gaan niet meer terugkomen naar het nest. En dan vond ik... ja. Kijk, de duif is vrij, ze mag vliegen waar ze wil. Mm. Uh, en als ze bij mij wil blijven, dat is ja, dat zo het lot is, denk ik. Nu op Radio 2, Lucie uit baardegem die samenleeft met Mieke Duif binnen. Uh, welk gevoel heb je bij Mieke Duif, Lucie? Een heel goed gevoel. Heel goed gevoel. Ze is ja. heel lief, dus, ja, ze is af, allee, aanhankelijk... Nu ook. Nu is het weer de moment dat ze te vrije komt. Vanmorgen komen ze mij veel kusjes komen geven op mijn hand. Zo. Mo, heerlijk. Dan ja. Ja, vliegt ze soms... Ik mag mag ze soms buiten? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar ja, ze ja, komt vanzelf altijd terug. Zijn ze duiven. komt altijd er, zelf ah. binnen, ja. Dat ja, ja. Dat en als het moment is van haar rijtjes te leggen, dan brengt ze mijn stokjes aan. Ze legt dat voor mijn voeten. Ze gaat terug naar buiten. Ze gaat de stokje halen. En ik moet haar helpen het nest te maken. <laughs> ja, ik ben jongens. Het is on ongelooflijk. Uh, ja, ja. Je hebt er van die mensen die een hond kleertjes aan doen. Zijn er plannen met Mieke Duijf? Ja, nee, nee. nee. Nee, dat, dat wil ze niet. Ik nee, ah, heb het al geprobeerd. Je moet alleen maar aankomen als ze echt te vrijen komt. Want nadien, als, als ze haar rijtjes gelegd heeft, dan wil ze niet dat je haar wrijft. Ze mocht haar wel pakken en op mijn schouder zetten, ja? maar dan mocht ze niet wrijven. Maar nu mag ik haar wel wrijven terug te dus zweven moment. Oké. Okay. Ik hoor dat je zo gelukkig wordt, Lucie. Wij van jou. Ja, Dank zeker. je wel. En Ruko, doe de groeten gedaan. aan uh, Mikkedai. Fijne ochtend, hè? Zonder fout, Top toch? Wat een goed verhaal. Ik word daar gelukkig van. Ja, de, de, de, die, die vrouw was toch heel blij.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 Fantasy, in a real life fantasy. Uh, But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Oh, oh. Tell me, baby. Ik Barry Ocean, Sarah Herman zegt nog. Oh, dat is echt een Disney-verhaal of een Rio-verhaal van die duif. Ja, zo schat, en gooi zo meteen op radio2.be. Kun je nog eens genieten van Mieke Duif. We is meer nieuws dan Duivennieuws alleen. Het is half negen. Met Charlotte Crow. Goedemorgen. Het is vandaag zeven jaar geleden dat de terroristische aanslagen werden gepleegd in Zaventem en Brussel. Op de luchthaven is een half uur geleden één minuut stilte gehouden. Om negen uur is de volgende herdenking aan metrostation Maalbeek. Bij die aanslagen stierven 32 mensen. En één op de tien Vlaamse leerlingen in het middelbaar zegt dat ze ooit wel eens cannabis gebruikten. Dat is minder dan vroeger. Maar er zijn nu wel meer leerlingen die slaap- en kalmeermiddelen gebruiken. Vooral meisjes.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 En ook nu nog zijn wij niet pushy om ze zo snel mogelijk naar dat dorp te krijgen. Zij beslissen zelf, er is een band gekomen die niet meer stuk zal gaan. 150 mensen kunnen in het nieuwe nooddorp van Oostakker terecht. Tegen het einde van het jaar moeten er dat 600 zijn. De gemeente Beveren bekijkt welke maatregelen het kan nemen nadat een koppel 70ers dagen na hun dood bij toeval zijn gevonden. Het koppel woonde in een appartement. Hun auto stond al een tijdje verkeerd geparkeerd en daar werd de politie bij gehaald. Volgens de politie gaat het om een natuurlijke dood. En Bever gaat nu bekijken of het via vrijwilligers... vereenzaamde mensen kan opsporen, opvolgen en ondersteunen. De burgemeester zal dat via de seniorenraad bekijken. Op Veerte Nieuws kan je er ook meer over lezen. Al 65 scholen in Vlaanderen hebben zich aangemeld... bij het Gentse project Brooddoos nodig... zodat kinderen die met een lege brooddoos naar school komen geholpen worden. De VZW Enchanté startte er een jaar geleden mee bij negen Gentse scholen. Ondertussen is het initiatief opgepikt in negen steden in Vlaanderen. Ouders of buurtbewoners van de school kunnen bijvoorbeeld leerlingen trakteren op een maaltijd. En dat is ook brood nodig, zegt Tina de Jager. Wel is het heel positief dat de bewustwording rond de problematiek veel gegroeid is en dat we daar ook wel mee proberen een steen te verleggen. Maar wel uh, zien we mede door de energiecrisis, de inflatie en uh, dat de mensen het steeds moeilijker krijgen en dat we ook mensen die we eerst niet bereikten met ons project ook wel nu gaan bereiken, omdat ook zij het wat moeilijker krijgen, de middenklasse, de lagere middenklasse. Sint-Niklaas wordt op 10 september de gaststad van de Open Monumentendag. Op die dag zet Vlaanderen het erfgoed in de kijker. Schepen philippe Baaijes weet al wat er te zien zal zijn in de stad. Op Open Monumentendag gaan we toch wel een aantal leuke dingen doen. Uh, we gaan stafpijl terug ontdekken in de Christus Koninkerk. We gaan Huis Janssens museaal ingevuld hebben en zal een zeer officiële en feestelijke opening volgen. Maar ook belzelen wil ik in de aandacht brengen. In belzelen gaan we een echte rondwandeling krijgen, onder andere op het Biscoppelijk Kasteel. En dat kasteel, ook bekend als het Hof van Belshede dateert van de 13e eeuw. Het is onder meer een kostschool geweest en een rustoord voor priesters. Vandaag in Oost-Vlaanderen wordt regen verwacht, in de mix met droge periode, maar de regen kan wel best intens zijn. We starten de dag wel nog droog, 12 graden als maxima, met een krachtige zuidwestenwind erbij. De files dan maar in dit grijze weer. Vertel eens Mona. Naar Antwerpen is het druk op de E17. Tot een half uur verlies je daar vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Ook op de A12 goed uitkijken in Leugenberg. Daar verspert een defect voertuig de oprit. Op de E313 nog 10 minuten bijrekenen vanaf Frans. Op de E34 vanuit Turnhout goed uitkijken in Oeligem. Daar is nu de rechterrijstrook verspert door een ongeval dat net gebeurd is. En op de A12 20 minuten bij tussen Boom en Wilrijk. Nog een ongeval in Antwerpen-West als je komt van de E34 uit en de Antwerpse ring naar Nederland op wil. Daar is de weg nu gedeeltelijk versperd. Richting Gent gaat het ook 10 minuten trager van Merksum tot de Kennedy tunnel. Wie naar Brussel wil, goed uitkijken in de Kraagbeks tunnel. Daar staat een defect voertuig op de Spitstrook. Verder op een kwartier bij vanaf Semst. Nog een kwartier tussen Tiltwingen en het parkeerterrein in Rotslaar. Ook vanaf het parkeerterrein in Everberg en vanaf Overijssen. Op de binnenring rond Brussel verlies je 30 minuten tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. En op de buitenring nog 10 van Wezenbeek tot Saventer. Ik weet niet of jullie het nog kennen. Daarnet waren we bezig over Mieke Duif van uh, Lucie uit Baardegem. Prachtig verhaal. Die heeft hij als huisdier. Maar vroeger had je op de radio had je duivennieuws. Ja. Ja, hè? Ja, ja duivenberichten. Duivenberichten. duivenberichten. En, de, en de waterstanden had je ook. Ja. Ook en, laagwater. en schotten die werden opgetrokken. Maar die duiven, dat was om dan de duivenmelkers, de duivenkwekers te laten horen van wanneer ze gingen vallen. Ja, ja, ja, ja. Uit Arras. Arras. En ik weet niet waar ze overal van kwamen. Ach, ja. Je had van die iconische plekken. Hè? Ja, maar ik ken alleen Arras. Ja, ja. Ja, dus Hoe lang duiven... is dat geleden? Bah, ja, een jaar of twintig. Zoiets, oh, denk dat, dat, dat het, het duivennieuws afgeschaft is. Ja, intussen kun je het online kijken natuurlijk. Ja. Maar dus die duiven werden weggevoerd naar Arras en daar dan gelost. En dan werd het, uh, ja, het uur erbij gezet. Maar ja, het geluidje dat ze gebruikten, dat is zo iconisch. Ik heb dat lang als uh, ja, telefoonbelletje gehad. Even luisteren. Oeh, hè. En dat kwam van Geren, mijn duivenkot. dat moest laten horen? Kun je meezingen? Zeker. Ja, kijk. geren mijn duivenkot. Ah, je ging het zelf zingen. Sorry, ah, sorry. Dat, <laughs> dat had ik niet door. Kevrij, okay, dat was er ook nog eentje. Dankjewel. je <hijf> Rijnaars Aluminium geeft jou thuis een toets van duurzame schoonheid. Echte schoonheid kom je zelden tegen. Daarom wil je ervan blijven genieten een leven lang. Onze ramen, deuren en veranda's staan voor blijvend woonplezier.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 Je via reinaars.be Beleef de magie van het Plopsa Hotel Overnacht in de prachtige kamers van onder andere Ketnens Junior en Bomba. en leef je uit op de meer dan 50 attracties in Plopsaland en Plopsa -Kuadepanne. Boek nu je paas, lente of zomerarrangement via PlopsaHotel.be Franchise? Fransje pas? We kijken daarvoor naar de garage Ja, je kan niet overal expert in zijn. Gelukkig is er Wikifin voor jouw vragen over geld. Kijk snel op Wikifin.be. Innovatie van Laboratoire Lierak. Verder kijken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 Goeiemorgen, morgen Peter en Kim Dead all alive. Het is een beetje zoals je uh, reclame ook, hè? Molly, die maakt mij kei Oh, man. waarom reacties binnengekomen over het kraantjeswater. Waar we van zeiden, van, ja, zou dat niet gratis moeten zijn? Zeer veel mensen zeggen van... Hé, mannekes, gratis, dat bestaat niet. Maar nog over uh, kraantjeswater. Nick Govert uit Stabroek zegt... ...kraantjeswater in België is inderdaad van zeer goede kwaliteit. Veilig om te drinken. Supergoedkoop in plaats van flessenwater. De smaak is soms een afknapper, maar dat ja. kan je dan oplossen met een filter... En Rosanne Reunens zegt, ik drink eigenlijk al 40 jaar putwater. Zo, uit een geboren put in de grond, hè, in mm -hmm. plaats van de kraantjeswater. Het is heerlijk van smaak en gratis. Enkel betalen voor het verwerken van afvalwater. Dat, een goed plan. Ik denk wel dat je het af en toe moet testen, of er de juiste stoffen wel in zitten, of dat er geen stoffen in zitten die er niet mogen in zitten. Mm -hmm. beetje te veel nitriet, volgens mij krijg je daar een groene neus van. Ja? Ja, weet je niet. Trouwens, een puist op mijn neus, heb je dat gezien? Oh, al gezien, ja. We ja, kunnen ja. er een postcode voor aanvragen, ja. denk ik. Zie zo, maar bij deze. Oh. Los ervan. Goed, Margot van de Regio ziet er altijd uit alsof ze uit een doosje komt, uiteraard. Margot van de Regio, hoor en zie je nu bij Goedemorgen Morgen op Radio 2. Klik even op de app om haar te zien. Want het is, het is leuk als je het beeld erbij ziet. Ze staat in een molenstraat, want ze wil alle molenstraten van heel Vlaanderen ontdekken. Nu staat ze aan een BG, een bekende gevel die gebruikt is in een film, omdat die gevel perfect was als decor van een rendezvous-huisje. Margot van de Regio, vertel ons alles. Ja. Ja, het, de BG, de bekende gevel, die staat in de Molenstraat in Zelen bij Galmaarden. En ik heb een berichtje gekregen van Evie, want Evie, een paar jaar geleden ging de bel ineens en stond hier een locatiescout aan de deur die zei Mevrouw, uw huis, dat zou wel eens de perfecte pussycat voor de tweede kampioenenfilm kunnen zijn. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad waar. Uh, dat was even schrikken, toch wel. Ja, want als iemand u zegt, uw, uw gevel ziet eruit als een rendezvous-tel. Wat denk je dan? Dat was zo, ga even toch... Nadenken en dan denken van uh, oké, okay, ja, dat is wel een leuke ervaring, we gaan dat doen. En uh, oh, dat was eigenlijk een enorme beleving. beleving. Dat was echt leuk. Ja, want ze hebben enkel, het was voor de tweede kampioenenfilm, Jubilee General. Ze hebben enkel de gevel gebruikt, ze hebben dus niet uh, uw, u, nee, u, uw nee, nee. huis binnen omgetoverd tot een uh, rendezvous hotel, maar wat hebben ze allemaal veranderd aan de gevel? Oh, uh, ze hebben dus overal poesieket uh, reclamegangen. Ze hebben neonlichten geplaatst. Uh, vooraan daar ook van alles. Uh, dat is echt wel heel leuk. Ja, maar ik snap het ook wel, want jouw huis het is zo'n beetje een villa kakelbondachtig dingetje. Het is wel echt een heel fijne locatie waar de buren dan niet heel raar aan het kijken. Oh, ja, het straat stond vol. Hè. Ja, er gebeurt zo niet elk jaar iets in uw straat. Dus uh, dat was eigenlijk wel uh, heel fijn. Ja, en het zotte is, en dat wist de locatiescout op voorhand ook niet, nee. dit huis heeft zelf een link met Marijn de Valk, met meneer Boma. Want die heeft hier ooit nog gewoond of toch familie uh, van hem? Ja, mijn, ik weet daar niet zoveel van. Mijn grootouders hebben dit huis uh, in de tijd gekocht uh, van de familie de Valk eigenlijk. Dus uh, hij zou hier ook verbleven hebben. Dus, uh, ja, dat ja, was, was even schrikken. Fijn. Ja, ja ja, um, het, het is al een aantal jaar geleden. Ze hebben hier ook twee volle dagen bezig geweest met opbouwen, filmen voor eigenlijk maar 10 seconden beeld. Wat gaat er jou van die periode altijd bij blijven? Oh, ja, dus dat er eigenlijk heel veel tijd en werk in kruipt. Uh, allemaal super fantastische, vriendelijke, lieve mensen. En dan ook, ja, uh, Jan uh, Verijen, uh, dat was zo'n lieve, zachte man. Die heeft ons echt meegenomen in het verhaal. Uh, wij hebben zelfs mogen meevolgen en allee, ja, dat was heel fijn. Die heeft u hart gestolen. Ja, ja, inderdaad. Dat was zo... Die heeft echt wel een heel goed gevoel achtergelaten. Dus ze mogen u nog eens bellen voor ja, te komen filmen? Dat was zeker en vast. <laughs> maar dan misschien niet voor een poesieket. Maar whatever. Het is een heel mooi huis. Heel leuk molenstraatverhaal ook. En je weet het, als jij ook een heel tof verhaal hebt en je woont in die straat, laat het mij weten, want ik wil ze echt alle 265 bezocht hebben. Je moet geen in hebben. Dat kan ook andere dingen zijn natuurlijk. Jouw molenstraatverhaal, deel het bij ons even in de app van Radio 2. En voor je het weet, staat ze aan jouw deur. Wie dat he? On ijver. Pierre de Mare, het zou zo'n hele grote kunnen worden. Enfant de... goedemorgen. het is 13 voor 9. Net waren we nog bezig over het duivennieuws. En Marleen de Schrijver, die laat nog weten, ze is dochter van een, een ex-duivenmelker. Ja, dat waren, dan werd er op de radio gezegd wanneer ze ging gelossen. En dan moesten die duivenmelkers wachten wanneer de duiven gingen vallen. En er mochten vooral geen was buiten hangen. Geen lawaai zijn, anders werden die duiven zot, ja. Dus dan mocht je niet in je, in je tuin komen, eigenlijk? Nee, want die duivenmakers die, die, die werden heel kwaad. Oei. Ja, maar dat is niet erg, hè? Nee, toch? Mag, hè? Die mogen, dat is een sport. Kijk. Goedemorgen, Duivenmelker van Radio 2 bij ons. Goedemorgen. Ja, ik, ik heb ooit nog geloofd dat duiven echt werden gemolken. Ik had ah, ja. een, le een leerkracht die duivenmelker was. En die had dan zo een klein beetje melk meegebracht in een potje. Aha. En die had dat met mijn moeder afgesproken. Die heeft een yoghurt, mijn moeder heeft daar een yoghurt van gemaakt. Dat was dan duivenmelk-yoghurt. Ik was ik er helemaal mee bezig. Helemaal mee. Dat was in de lagere spul. Was dat lekker? Ja. Oh, dat was super lekker. Ja, ja superlekker. <laughs> Feiten zijn is even Een hele week ja. verzekeringsspecial <laughs> bij de inspecteur. We hebben al een paar heel straffe dingen gehoord. Hè. Ja, absoluut. We hebben verhalen gekregen waarvan we denken... Enfin. Er was gisteren die naaktkat uh, die uh, verbrand geraakt was bij de dierenarts. Of dat is toch het vermoeden van, uh, van uh, Nicole. Uh, maar die dierenarts ontkent dat. Die zegt, nee, die, die, jouw kat heeft hier niet onder die rode lamp gelegen. Het is niet daardoor dat die kat uh, verbrand is geraakt. En dan zit hij met zo'n aansprakelijkheidskwestie... waardoor ja, de verzekering niet echt tussenkomt. Dat is maar één van de vele verhalen die zijn uh, binnengekomen. Ja. Je kan ze checken bij ons op 14 uur ja. of op Radio 2. Zeker. Maar leuk, uh, Kim en ik zijn daar zot van. Charlotte ook, een spelletje. Ja, absoluut. We hebben uh, een aantal spelletjes die we deze week online gaan zetten over verzekeringen. Wauw, wie wil dat nu niet spelen? Uh, vandaag <lacht> hebben we een uh, spelletje uh, over, de, uh, ja, over de fabels die worden verteld. De foute informatie die over uh, verzekeringen soms in ons hoofd zit. Of misschien de correcte uh, informatie. Ik ga een vraag voorleggen, Peter en Kim. Op. En uh, Charlotte, bijvoorbeeld. Ja. Als je je ketel niet onderhoudt... Uh, dan kan je in geval van brand geen aanspraak doen op je brandverzekering. Ik denk dat het waar is. Uh, ik denk ook dat het waar is, ja. Ja? Ja, dat ja. is ja. waar. Ja. Dus dat je dat attest moet kunnen voorleggen? Ja, toch wel. Uh, ah, je als wat, je dat niet gedaan hebt, want je moet dat om de twee jaar doen bij een gasketel, om het jaar bij een stookolieketel. Het is niet waar. Nee? Die verzekering komt altijd tussen. Ja. Aha, okay. Ja. Je moet dat natuurlijk wel doen, het is veel veiliger, want anders ga je wel sneller brand hebben. Want je wil doet. ook geen brand. Oh, Hetzelfde trouwens met de schouw. Hè. Je moet die ja. goed uh, onderhouden. Maar als je een keer ja, een brand hebt, omdat dat je dat niet hebt gedaan, komt de verzekering toch tussen. Ze okay. zijn niet altijd zo slecht als we denken. Tweede fabel. Uh, een familiale verzekering, dat is een, uh, een uh, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering zeker. Ja, ja. Uh, die is verplicht. Nee. Nee, dat denk nee, ik ook nee, van ik denk niet. niet. Nee. Eh? Nee. Jawel, die is niet eens. Nee, nee, nee. nee die is niet verplicht. Ik heb het wel genomen, omdat mijn jongste dochter nogal wild is. Maar... Ja, in jouw geval, en ja, ik kan het mij wel voorstellen, is dat... dat dat nodig is ja, ja. voor jou zelf, denk ik. Dat gaat opbrengen. <laughs> en dan nog een derde, als je je auto gewoon uh, laat stilstaan, als je die niet gebruikt, um, en je laat die op de oprit staan, omdat je hem gewoon een paar maanden niet nodig hebt, uh, dan heb je geen verzekering nodig voor die auto. Uh, ik denk dat die wel nodig hebt. Ja, ik denk het ook. Pakken opvallen of... Denk Jij denkt niet, Charlotte. Nee? Ah, wel, ik ga het, eens niet, ik ga het eens niet zeggen. Je moet gewoon de quiz spelen op uh, Radio 2. Oh... Ik denk het ah. Radio 2.b. Klik daar even deur op de neus van Sven de inspecteur. Dan ja. kan je weten of je auto moet verzekerd zijn of niet als hij gewoon stilstaat. En zometeen, om negen uur, dan is hij er gewoon. De inspecteur. Zonder... Denk ik toch, hè? Ik Kom er wel mee. Nee. <lacht> ik denk het niet vandaag. Ja, nee. is er wel. Ja. Bye. Leidt Remo van het Groene Woud, een meisje. Sluutgaard klopt hè. Dat liedje van uh, het Duivennieuws was... Ik zie zo in mijn duivenkot. was een liedje van Bobbejaan Schoepen. Allemaal eens opzoeken. Radio 2. Een hart voor West-Vlaanderen. Goedemorgen, morgen. Zet je wekker, lieve mensen. Vanaf 6 uur morgenochtend dan zitten we in Korte Mark... De, Goed gezegd? Aan het Brouwersplein, live met Niels en Wils, koffiekoeken en de hele show. En zometeen de inspecteur bij ons op Radio. 2. I hard digital radio. Legendes als Prince zouden vandaag sowieso kiezen voor digitale radio. Luister ook via DAB en ervaar zoveel meer.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 Op mijn lichaam. Hallo, ik ben Koen Krukke. En ik geniet enorm van mijn nieuwe regendouche. Mijn volledige nieuwe badkamer is fantastisch van A tot Z. Een badkamerrenovatie van Dagmar Buysen in Gent. Ja, ik kan het iedereen aanraden. Spring binnen in een toonzaal of inspireer je op dagmarbuyssen.be. Dagmar Buyssen badkamerrenovaties. Dat dus genieten zonder zorgen. Schat!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 Die creativiteit zit er nog altijd in. Zin in een keukenontwerper vol ideeën? Kom dan zeker eens langs bij Grando. Grando Keukens in Gent. Grando, Grando, Grando. Kies voor avontuur tijdens de supertoffe paaskampen in Snowworld World Dus Duski- en snowboardkampen voor 6 tot 16-jarigen. Met busvervoer vanaf Gent-Dampoort. Alle info op snowworld.com-terneuzen. snowworld.com-terneuzen.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 Alles over de kleine lettertjes van verzekeringscontracten van morgen. Waarom die ouderwetse en moeilijke termen en wat kunnen we daarin terugvinden? Elke dag, elke